Snap je? Snap je? <laughs> ja, ja, terwijl ik hier naartoe kom en jij mij een podium biedt om te praten over mijn problemen. Nee, nee, jij komt hier naartoe om uh, aan mijn podcast mee te werken. Snap je? <laughs> ja. Snap je? Ja. Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis en mijn naam is Rob Schaap. Vandaag een gesprek met Kevin over autisme, over ADHD en over minder boos op jezelf leren zijn. Ik wil ja. graag minder, um, ik wil heel graag dat ik, dat ik minder boos op mezelf ben als ik iemand teleurstel Of denk iemand teleur te stellen. Want meestal, 99% van de tijd is dat niet zo. Hartelijk welkom Kevin. Dankjewel dat je naar mijn studio wilde komen. Nou, bedankt dat je me kwam ophalen bij het station. <laughs> ik moet Niet vertellen, want we moet willen. straks iedereen dat ik het never. Dat doe ik altijd. <laughs> uh, en donderdag ging het niet helemaal goed. Toen hadden we eigenlijk een afspraak, maar toen uh, sloeg het noodlot toe. Ja, ja, ik stond op Amsterdam-Amstel rustig om mijn trein te wachten en uh, dat, uh, to, toen zat ik in, in de trein naar Woerden waar ik zou overstappen naar Vleuten en, en dat ging op een gegeven moment gewoon niet, een storing. Dus ik, ik bleef daar zitten en er gebeurde maar niks. En toen nee. schoot ik in de stress omdat ik dacht, ja, dit, dit klopt niet, want ik vind het heel vervelend als mijn plannen ineens onverhoopt gewijzigd worden. En ik had me er helemaal op ingesteld dat we, van, nou, dat we die dag zouden gaan opnemen. Uh, maar ja, dat, dat ging dus ineens niet nee. Dus toen ben ik weer naar huis gegaan Ja, storm Ja, en toen zat ik thuis uh, <lacht> Gewoon een beetje recht voor me uit te staren Omdat ik plannen had en die tijd niet meer kon invullen mentaal <lacht> Maar hoe werkt dat bij jou? Want uh, je hebt je natuurlijk niet zomaar gemeld je... Nee, je hebt last van iets Ik weet niet of ik er last... Ik, ik ben autistisch um, Ik zal ik het riedeltje vanaf afgaan Ik ben autistisch, ik heb uh, ADHD Ik ben dyslectisch Ik heb chronische tinnitus um, we Nog iets? Ik kijk scheel. Ik weet ja. niet of dat al is opgevallen, maar dat, uh, als ik jou aankijk, uh, sowieso, oogcontact is niet iets wat ik heel veel doe. Nee, dat ga um, niet. Doe maar ik ook niet zo graag. kan ik sowieso met één oog heel erg de andere kant op Jensen. Dus dat, uh... Nou, dat is, me, dat, dat is dat je het nu zegt, okay. maar dat is me, was me ook nog niet echt opgevallen. Vind je het lastig dan als we er bijvoorbeeld donderdag hebben afgesproken en het, ga, en het weer zorgt ervoor dat dat niet doorgaat? Ja, ja dat vind ik heel vervelend. Hm. Dat, uh, want ik heb me er zodanig op ingesteld dat het gaat gebeuren en het is mentaal al compleet afgebakend. En ik, ik werk heel erg in kaders wat dat betreft. Um, en ja, dat, dat was niet fijn ik, ik, ik heb het liefst dat dingen gewoon doorgaan zoals gepland ik ben wel iemand die als ik onder intense druk sta, ineens uh, best wel goed kan handelen en andere beslissingen kan maken en kan overwegen om te zeggen, nou oké okay. vandaag is toch niet de beste dag we, uh, dit, is, dit is nu de beste oplossing dit is hoe we het kunnen oplossen, maar het probleem is dan ook van: ja, oké, okay, het moet dus uitgesteld worden en dan moet ik het een andere keer nog een keer gaan doen en dan zat ik vanochtend weer in de trein ja, wat nou als hij weer Amstel niet uitrijdt? Dan krijgen we die situatie weer. En dan gaat het nog langer duren. En, en wat als ik gezegd had... Uh, nee, we kunnen zaterdag niet afspreken. We moeten het over, pas over drie weken uh, doen. Dan had ik daarmee moeten dealen. Maar dat nee, was, was, nee. Nee, was geen ideaal scenario ja, Nee, dat was geen ideaal scenario. Ik bedoel, ik had je niks kwalijk genomen. Maar ik, ik had het niet leuk gevonden. Nee. Um, dat, dat, is dan, dat is dan de realiteit van de situatie. Daar moet ik me gewoon aan aanpassen. Maar het probleem is dat het aanpassen... Dat proces dat gaat... Lastig. Hm. Ja. En geldt dat dus bijvoorbeeld ook als je. Ik neem aan dat jullie hier dan ook over nagedacht hebben. Van ik ga naar die podcast toe. Mm -hmm. Wat ga ik daar dan vertellen? Oh ja, de hele tijd. Ja. We hadden er in het er inderdaad al over. over ja, het, precies. Over het, over het scenario denken. Maar nu is, het, nu zijn we begonnen. Is het, is het waarschijnlijk anders begonnen dan jij in je hoofd had? Oh, 100 procent. Ja. <laughs> nee, tuurlijk. Ik had een paar afleveringen teruggeluisterd. Gewoon om, gewoon om te weten van. Oh ja, dit is, dit is hoe dit gaat meestal. Dus dan heb ik dat een beetje. Heb ik een draaiboek voor opgebouwd. Dat is een term die al vaker is teruggekomen. Mm -hmm. uh, um, en ja, daar zijn we nu al gelijk van dus, ja. Uh, ja, Waar had je dacht dat we er mee zouden beginnen? Want meestal zeg ik inderdaad iets van... Uh, welkom, oh, dat, dank je dat je er... De... Dat, dat kan ik nu niet meer. Dat kan ik nu niet eens meer voor de geest halen. We zitten er nu middenin. We zitten we? er al middenin. Ja, ja. Ja, ja. We en, zijn er al voorbij. En je vertelde net ook even... want toen stonden ze nog niet aan... toen waren we ook alweer half begonnen met praten, mm -hmm. uh, dat je uh, nog niet zo heel lang die diagnose hebt, hè? Nee, um, autisme... Nou, ADHD, dat weet ik al uh, heel mijn leven. Maar autisme, dat, dat, dat is iets sinds... Uh, ik ben officieel gediagnosticeerd... Uh, eind maart vorig jaar Dus dat is eind maart 2020 Dus net toen de pandemie een beetje mm. Van grond kwam um, Ja ik weet het nog niet zo lang um, Maar ik heb wel heel veel geleerd in die periode En ik heb in de maanden daarvoor ook heel veel geleerd over mezelf Dus dat was wel uh... Ja dat is interessant Ik leer elke dag nog steeds heel veel Hoe ben je erachter achter gekomen? Nou, uh, vriend van de show, Marcel. <laughs> uh, Hi Marcel. <laughs> Hi Marcel. Daar is hij weer. <laughs> ja. um, uh, ik heb met hem best wel het een en ander... Uh, ik, ik, we, hebben, we hebben erover gepraat. Um, uh, hij heeft mij verteld over zijn diagnose. En daar begon ik wel dingen in te herkennen. Um, en op een gegeven moment heeft mijn... Uh, nou, mijn vorige partner, uh, haar moeder... Die uh, heeft ooit eens een keer geopperd... Dat ik misschien autistisch zou zijn. Um, en... Het was daarna dat ik uh, hetzelfde boek waar, waar Elze ook over had verteld. Uh, maar je ziet er helemaal niet artistisch uit. Van Bianca Toeps heb gelezen. En dat heb ik in één avond heb ik dat helemaal uitgelezen. Ik zat op het balkon. Ik had een glas wijn. Um, en ik ben er gewoon doorheen. Uh, ik, ben, ik ben er huilend doorheen gegaan. Hmm. Want ik kon ineens alles plaatsen. Over wat ik uh, mee had gemaakt de, de afgelopen jaren. En, en hoe dat uh, aan het verergeren was. Want uh, ik zeg verergeren niet omdat het allemaal nou zo erg is hè, dat ik autistisch ben. Maar verergeren in de zin dat die, die symptomen, dat dat, dat steeds zichtbaarder werd. Omdat ik 40 uur per week werkte. Een sociaal leven probeerde te onderhouden. Een relatie probeerde te onderhouden. Um, alles tegelijkertijd probeerde te doen. En alles verwachten van mezelf. Want dat is ook de maatschappij waarin we leven. Er wordt heel veel van ons verwacht. Uh, te veel. En... Uh, dat begon zich steeds, steeds meer te tonen dat dat gewoon niet ging. Dat het, uh, ik, werd moeier, ik werd ik voelde me steeds meer teruggetrokken. Ik kon steeds minder dingen doen. Um, dat is nu een, een term die ik ben gaan leren kennen, autistische burn-out. Uh, dat ik gewoon constant onder stimuli heb geleefd en niet wist hoe ik daarmee moest dealen en het ook niet onder woorden kon brengen. En, uh, en dat wordt op een gegeven moment te veel en dat heet dan ja. autistische burn-out. Ja, een autistische okay. burn-out. Uh, nu. Ben ik niet daarmee gediagnosticeerd? Dat is gewoon wat ik zelf heb geleerd over autisme. en denk dat mij is overkomen. door uh, 30 jaar lang. Uh, onder dezelfde. Uh, nou ja, kennis van mezelf door te gaan. Ja. Uh, is, is gebeurd. Ja. Toen je dat boek las, wat je zei al. huilend. Hoe, hoe voelt dat dan. als je erachter komt van. Och, oh shit, is dit een nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik, ik was zo opgelucht. Ik was zo gelukkig. Uh, want ik, ik, al jaren dacht ik. Van, ja, ben ik gewoon heel erg onzeker of uh, stel ik me gewoon aan het is ook die, het wel bekende imposter syndrome wat, dat, mm -hmm. wat zich dan uh, om de hoek uh, wat de hoek duurt en ik, ik heb alles eigenlijk al bedacht dat ik eventueel zou kunnen hebben heb ik last van uh, anxieties uh, weet ik veel wat en hier heb ik ineens dit deze tekst waarin in principe ik gewoon beschreven sta en dat ineens naar mij dat, dat in mijn opnemen, dat was overweldigend hoe, hoe goed dat voelde. Weet je nog wat het, was, wat het eerste was wat je las, waarvan je dacht, dit is wel echt heel erg ik maar dit ben ik. Nou, ik heb het boek niet meer gelezen sindsdien. Um, en we hebben het nu wel over een, een uh, goede, wat is het, meer dan anderhalf jaar? Ja. ja, ja. Uh, Staat je er iets van bij? Van, prikkels, echt dat je Ja, prikkels. Ja. Um, en, en, en, en sociale um, situaties. Uh, ik ben heel... Uh, nou ja, prikkel sowieso. Ik kan moeilijk tegen veel geluid. En, uh, en geluid dat onverwacht is. Uh, als mensen harde geluiden maken. Of als iemand met bestek aan het klooien is. Uh, de afwas aan het doen is. Of weet ik veel wat. Inderdaad, stofzuigen of zo. Uh, dat soort harde geluiden. Of als er een een soort uh, door mijn straatje in Haarlem komt. Uh, al mijn kozijnen zijn heel oud. En dat hoor ik er gelijk doorheen. En denk... Oh, ik, telefoon op doen. Ehm... Um, Prikkels om te beginnen en prikkels ook vanuit sociale situaties. Uh, uh, toen ik dat las, toen dacht ik van ja, dat, dit ben ik. Het, de, de, de, de beschrijving van een, een fysieke reactie op, op sociale situaties, dat, dat deed het hem voor mij. Want uh, ik was nog niet bekend met de term shutdown. Ik denk ook niet dat het een term is die ik in dat boek heb gelezen, maar wel um, gehoord heb naar de hand. Ja, Leg eens uit wat dat is, want dat nou, is ook wel een apart... Uh... Ja, een shutdown is, is wanneer een... Um, nou, in ieder geval van, vanuit mezelf beschreven... is als ik teveel stimuli heb binnengekregen... Um, dan kan ik, het ook, kan ik het ook niet meer verwerken. En dan kan ik ook geen output meer um, creëren. Dus dan kan ik ook minder goed praten. Uh, bijna niet praten meestal. Uh, geen oogcontact meer maken. Ik kan me ook niet echt ergens op concentreren. Uh, want nou ja, ik, ik, kan geen, ik kan geen game spelen of film kijken of weet ik veel wat. Want... Dat is gewoon meer stimuli dan. Dan zit ik weer dingen in me op te nemen. En voelt het dan, ben je dan ook moe? Oh ja, ik ben kapot moe. Ja, Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, absoluut. absoluut. Um, uh, dat is niet leuk. Uh, om, om in zo'n situatie terecht te komen. Vooral niet in sociale situaties waarvan verwacht wordt van jou dat je meedoet en participeert. Gebe eventjes, ik, sorry dat je onderbreekt, maar als ik zit te denken... Stel dat je zit... In, het is natuurlijk uh, corona tijdens de cafés zijn dicht. Maar stel ja. je staat in een café... Or, ja. s avonds, en uh, Het is herrie en er gebeurt iets glasgerinkel. En op een gegeven moment krijg je dan ineens zo'n shutdown? Of, of moet je daar eerst voor nee. weglopen? Dat je je die afzondert en dat het dan zakt en daalt? En... Meestal bouwt het op als ik prikkels verwerk. Um, als ik al overprikkeld ben, dan, dan wil het heel snel gebeuren. Maar dan moet ik eigenlijk ook gewoon niet naar buiten gaan. Maar ja, dat doe ik dan vaak toch, hè? want ik, ik ben nog niet gewend hieraan om hiermee te dealen. Mm -hmm. um, het, uh, het gebeurt... Uh, sorry, kun je je vraag herhalen? Dat nou, is tegen. Nee, dat geeft helemaal niet. Ik, ik, waar ik, me, ik stel me dan zo voor, als je dan zo vertelt van die prikkels, dat je, je in zo'n café staat en er is, ja, okay, en café, valt een glas. Ja. dat je dan Gebeurt er dan ook wel eens dat je ineens gewoon even... Shutdown. Moe, over, overprikkelt. Mm. Sta, want ik kan me daar wel iets voorstellen. He, dat je even de, de, de neiging krijgt om uit een disco, di, drukke discotheek naar buiten te rennen en dan oh, is het ja, opeens ja, ja. heerlijk rustig stille ja, buiten. Ja, ik, ik heb wel de neigingen om inderdaad echt, ik, dat ik echt ergens weg moet even. Ja. Dat, dat heb ik wel. Maar dat heb ik nooit eigenlijk als zodanig verklaard. En vooral ook niet omdat, het is nu covid, we kunnen nergens heen, alles is dicht. <laughs> ja. Ik ben niet naar een kroeg geweest sinds ik gediagnosticeerd ben. Want we, ja, dat, die zijn dicht, weet je, dat, dat gaat niet gebeuren. Um, ik kan niet afspreken met mijn vrienden, dus in dat soort sociale situaties kom ik toch niet terecht, momenteel. Maar in het verleden, bijvoorbeeld, als er, als er grote familiebijeenkomsten waren, dan had ik in de trein er naartoe al dat ik, dat ik helemaal afsloot. En dat ik, want, want ik had 40 uur per week gewerkt en ik had daar mijn sociale situaties waar ik natuurlijk um, constant aan het maskeren ben. En dat is nog zo'n term die hier al vaker is teruggekomen. Maar ja. dat ik, ik in principe de hele tijd mijn groot hou en schouders en achterborst vooruit, uh, zelfverzekerd overkomen, oogcontact maken. Uh, uh, goed je put maken, let op je zinspouw. Uh, voor zeer, zeer, zeker weten dat wat jij zegt overkomt. Het <laughs> klinkt zo vermoeiend. Het is ook heel vermoeiend. Maar dan weet ik nu pas dat het zo vermoeiend is. Want ik wist niet dat ik het deed totdat ik wist dat ik het deed. Ja, ja, ja. je wist wel dat je. Tenminste, ik neem aan dat als je daarop terugkijkt, dat je er wel denkt van oké, okay, als ik zo'n week gehad heb, was ik hartstikke moe. Maar ja. dat je niet koppelt dat die vermoeidheid daardoor komt. Door zo'n hele drukke week. Nee, totaal niet. Nee. nee, Ik denk gewoon: oh ja, ik ben moe van werk. Ja, ja precies. I iedereen is moe van werk, toch? Ja, dat is normaal. Duur, het is normaal. Weekend ja. om bij te komen. Ja. Maand gaan we weer. Ja, precies. Ja. Nou ja, dus, dus dat. Uh, en, en dan waren dat soort familiebijeenkomsten... vooral op zondag gepland. Tja, en dan dat denk ik van... ja, de volgende dag moet ik weer werken. Ja. En dan zit ik al daar. Terwijl ik al terwijl ik in de trein zit naar het oosten van het land. Omdat daar uh, een, een verjaardag is of iets dergelijks. Um, dat, uh, dat gaat niet goed samen. Nee, nee, nee, maar dat weet je nu. Dat weet ik hou nu. Hou je daar rekening mee dus nu ook? Uh, gemiddeld. <laughs> Ik Vind je zit dat nog heel in het, moeilijk hoor. in het proces van daar ja, rekening mee aan. Ja, ja het is, ik probeer het. Daar, daarom ben ik hier ook. Om hierover te praten. Om hier wat meer open over te zijn. Eén, uh, zodat misschien wat mensen in mijn kring het horen. En dan kan ik mezelf wat anders opstellen. Maar ook zodat natuurlijk andere mensen het horen. die er eventueel ook ervaring mee hebben. en misschien denken. misschien wil ik er ook meer over gaan praten. En dat het zo gaat sneeuwballen op die manier. Um, wat, wat, wat zou je willen weten. Dat, wat zou je willen dat mensen van jou weten? Dat ik autistisch ben en dat ik niet dat dat niet iets is om medelijden mee te hebben, nee. uh, of of dat iemand zegt oh maar, maar je bent nog steeds je bent nog steeds gewoon kevin hoor, dan denk ik ja dat is heel fijn, maar uh, dat ik nu weet dat ik autistisch ben, dat verandert alles voor mij. Ja. En dat wil niet zeggen dat uh, en niks voor die andere persoon verandert. Dat uh, kun je me uitleggen wat er dan precies voor je verandert, want je kan me maar... Ook, je had maar ook kunnen zeggen, er verandert eigenlijk niks. Behalve mm -hmm. dat er een, een label op me geplakt is. Want alle klachten had ik al en alle problemen had ik ja. al. In, dus waarom is het dan toch voor jou anders? Um, in april vorig jaar ben ik in een burn-out geschoten. Nadat ik mijn baan ben verloren. Mijn contract is niet verlengd bij mijn vorige uh, werkgever. En um, dat was niet leuk. Uit uiteraard. Nee. Ik, ik zit nog steeds in die burn-out. Ik ben nog steeds herstellende daarvan. Um, en dat kan ook nog even gaan duren. Um, en nu weet ik niet meer hoe ik op dit punt ben terechtgekomen. Wat erg. Nee, uh, het geeft helemaal niet. Uh, ADHD zijn het toch ja, al net? Ja, dat is, dat is ook zoiets. <laughs> Dan komen we nog wel op terug waarschijnlijk. Nee, nee maar ik, mijn vraag was waarom je... Waarom het toch een, anders, een ander gevoel uh, voelt, zeg maar. Dus je, je, je plakken gewoon eigenlijk een label op je hè? je hebt autisme oh, ja. maar dan kan ja, je ook ja. van denken ja, ja. dat is ja, leuk dat je me daar nu een naam nu geeft ik het, maar ik ik, weer. Ik, ik, ja, ik ik moet werken aan mijn herstel ja. en bij werken aan mijn herstel hoort ook dat ik beter mijn grenzen aan leer geven en daar heb ik het met mijn werkfitcoach ook heel vaak over, ik heb een hele goede werkfitcoach die zie ik wekelijks um, en ze, met haar praat ik over van alles en nog wat uh, en dus ook over mijn autisme en in hoeverre ik mijn grenzen goed aangeef. En, en in hoeverre ik dat niet doe. Ik ben altijd heel erg tegemoetkomend bij mensen. Mm -hmm. um, dus dat betekent dat ik... Ik ben, ik ben echt een people pleaser. En dat, dat werkt ontzettend in mijn nadeel. Want ik doe het de hele <laughs> tijd. Constant. En, en zonder daarbij... Tot op het punt dat als iemand vraagt... Oh, wil je iets gaan doen? En ik zeg dan... Nee, dat lukt even niet. Dat ik dan ook gelijk mijn schuldig ga voelen. Om um, eh, vervolgens... Proberen wanhopig nieuwe plannen te maken met die persoon. Alsof het mijn verantwoordelijkheid is. Ja. Om, om daar gelijk weer op te springen. Maar ik snap dat ook wel. want dat voelt. dat is ook een beetje. nou, het is niet je verantwoordelijkheid. maar het, het komt er jou. Jij zegt nee. Ja. ja, precies. Dus ik stel iemand teleur. Ja. En ik kan niemand teleurstellen. Dat ja. wil ik echt niet. Dat vind ik vind verschrikkelijk. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, maar precies. dat is wel een moeilijke uh, struggle. Want ja. je moet voor jezelf die grens aangeven. omdat het dan mentaal wat beter met je gaat. Dat het ja, oh. lekkerder in je vel zit. Ja. Maar als je dat niet doet. dan voel je je schuldig over het feit dat je je grens aangeeft. Mm -hmm. Ja. Dat is een, dat is een, dat het is, is een heel erg irritante catch 22 waar ik in terecht ben gekomen, wat dat betreft. Ja. Ja, dus probeer maar eens aan te geven dat je niet naar een familieding wil, omdat ik die rust nodig heb. En vervolgens, ik kon het toen natuurlijk ook nog helemaal niet onder woorden brengen wat er met me gebeurde. Ik kan dat nu ietsje beter. Dus de, de, Ik heb nog een langer weg te gaan, maar ik kan het ietsje beter. Dus dat, het is een start. Denk je dat, er meer, dat je dat het makkelijker wordt als bijvoorbeeld mensen daar wat meer begrip voor hebben? Dus ja. als ze weten van, oh, dat hij heeft, hij heeft, hij kan hij ook niet zoveel doen. Hij voelt zich daar ook nog eens een keer schuldig over als hij afzegt. Zo erg is dat echt niet, Kevin. Uh, ja. Zeg gewoon af. Ja, maar ja, dan voel ik me toch schuldig. Want ik heb, ik heb, ik heb afgezegd. Ik ben degene die niet komt. Ja. En, en zit je in het proces waarbij je denkt, nou, dat is dan eenmaal zo? Zo, zo zit ik nou eenmaal in elkaar? Of probeer je daar... Uh, toch een soort van een manier in te vinden dat je wel die grenzen aan leert geven. Waar slaat de balans naartoe door voor jou? Ik moet mijn grenzen beter leren aangeven. Dat is wel, vind je het ja, toch wel belangrijk? Dat vind ik belangrijk, want als ik op okay. deze voet doorga, dan kom ik gewoon weer opnieuw in een burn-out terecht over een paar jaar. Ja. En dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat kan niet gebeuren. Daar ben in, dat wil ik niet meer. Ik wil heel graag werken. Ik mis mijn werk heel erg. Maar dat kan ik nu niet. En dat is gewoon door jaren dit, dit gedrag aan te houden, is dat, is dat tot stand gekomen. En heb je bijvoorbeeld ook therapie? Even niet. Um, ik was nog in het behandeltrek bij uh, Psycu, waar ik ook gediagnosticeerd ben. Um, en daar ben ik uitgestapt, omdat uh, de therapie die ik daar kon krijgen, dat deed het hem niet echt voor mij. Um, en zij zeggen, oké, okay, ga een autismecoach vinden, dus meer woonbegeleiding woonbegeleidingachtig. Um, en toen belde, ik heb contact gehad met twee instanties die dat eventueel aanbieden, en die zeiden allebei, ja, maar jij klinkt niet alsof je woonbegeleiding nodig hebt. Want... Uh... <lacht> Ik vind klinkt veel te slim en veel te intelligent. En gelijk ook al met, met, dat, soort, met dat soort... Ja, daar heb je niks ja, aan. En dat uh, waren waarschijnlijk niet de mensen... die uh, daadwerkelijk het uitvoerend werk doen. Dat is uh, een, een, iemand die daar gewoon de telefoontjes aan neemt. En kan die persoon het ook niet te veel kwalijk aan nemen. Maar dat heeft me gelijk een beetje uh, een andere weg in doen slaan. Dus ik heb, ik heb toevallig aankomende dinsdag... heb ik een gesprek met mijn huisarts... Uh, die ik dan ook ga ontmoeten. Supergezellig. Hm. En uh, dan hoop ik... Doorverwezen te kunnen worden richting een, uh, een bijvoorbeeld een gespecialiseerde GGZ. Uh, en dan zijn het forum. en, en wat, wat is dan je, zeg maar je, je belangrijkste hulpvraag? Precies dit. Ik wil maar graag ja. minder um, ik wil heel graag dat ik, dat ik minder boos op mezelf ben als ik iemand teleurstel. Of denk iemand teleur te stellen. Want meestal 99% van de tijd is dat niet zo. Iemand nee. heeft me ooit verteld dat. Ik denk heel erg over andere mensen... alsof zij de hele tijd over mij denken. Ja. En dat is gewoon 95% van de tijd... 99%, dat is gewoon niet zo. Nee. Want zij zijn ook gewoon alleen maar met zichzelf bezig. Net als dat ik ook alleen maar met mezelf bezig ben. Ja, ik ken dat heel goed. En het eigenlijk is heel gek... want je maakt jezelf zo belangrijk. dat ja. al die mensen die jou zo belangrijk vinden... dat ze de hele dag aan jou nee. denken. Dat is echt niet zo. Zeker. Maar het is toch wel heel lastig. Ja, ja. ja. maar ik ben uh, door, door de banen die ik ben verloren... en, en heb aangenomen... Uh, ben ik daar echt heel erg in weggezakt. In, in, in die gedachtegang. Um, ja. Ik ben ook best wel bang voor de banenmarkt weer. Dat, dat is niet iets waar ik naar uitkijk momenteel. Nee, maar dat dus in een... dat proces zit je dus nu ook nog ja. niet. Om daar ja. echt uh, naar te gaan nee, kijken. Nee, ik ben aan het kijken, aan het kijken met zoekprofilmen. Ik heb een uh, werkstageplek. Uh, dus ik, ik werk twee uur op maandag en twee uur op vrijdag. Uh, een vriend van mij die heeft een, een, een, een game studio in Engeland. En uh, daar help ik hem met wat klusjes en herinner. Uh, voor zover mogelijk is. Um, dus dat biedt wat houvast, dat vind ik heel prettig uh, dan kan ik ook in mijn vakgebied nog een beetje werken maar echt integreren bij een bedrijf met alle mensen daar en, en, en nieuwe sociale contacten en ik weet dan precies hoe dat gaat dan is het de eerste drie maanden hartstikke tof tot ik moe weer word en dan ga ik de, de, de, de, de, de cracks in de foundation als het ware ga ik weer zien en dan, dan kom ik erachter dat het management toxic is en dan oh. <lacht> Oh, nee, dat is niet iets waar ik naar het is uitkijk. geen leuk vooruitzicht. Nee, precies. En dat is ook waarschijnlijk niet het vooruitzicht. Want er zijn vast en zeker goede werkgevers uh, waar ik bij pas. Maar dat is wel het beeld dat ik heb opgebouwd door de jaren heen. Maar is dat nu een, uh, iets dat je jezelf oplegt? Of voel je dat ook? Ik wil je gewoon zo snel mogelijk weer werken. Of denk je, ja, ik ben een loser als ik nu niet werk? Meer... Een beetje van beide. Hmm. Ja. Dit is dat hele, die hele prestatiemaatschappij waarin we leven. Dat, dat ik heel ambitieus werd... ...heel vroeg al en dacht van... ...ik wil graag bij hele grote studio's in de game-industrie werken... ...aan hele grote uh, titels... ...want daar zit... ...er hoort prestige bij, hè? Ja. Bij, bij titel en... en um, ...bij grote namen. Wil ik dat eigenlijk wel? Uh, weet ik niet. I don't know, als de baan interessant is misschien... ...maar ik ben best wel gewisseld van die gedachten inmiddels... ...maar tegelijkertijd dat... ...dat... dat, dat ja, dat vreet nog steeds wel aan me. Ja, dat is dat ik daar niet makkelijk mee ja, ga. Daar ben ik niet de hele tijd mee bezig namelijk. Heb uh, je wel eens geprobeerd iets van zingeving te doen? Bijvoorbeeld gewoon uh, los van werk. Want uh, uh, uh, wat ik hoor is dat, ik ken dat heel goed. Mm -hmm. Dat je daar heel veel aan ophangt. Aan de, de prestige van een baan. Of, ja. uh, een baan zelf gewoon überhaupt. Hoe belangrijk die is. Maar mm -hmm. is het, er zijn natuurlijk ook heel veel andere dingen belangrijk in het leven. Hè? Ik noem maar uh, liefde. Uh, uh, films, ja. muziek, boeken. Ik ja. weet niet waar je het allemaal vandaan kan halen. Maar... Heb je, heb je dat ook? Heb je daar ergens ook gewoon een soort van nieuwe manier van zingeving gevonden in die afgelopen jaar? Oeh, Zingeving is een, is een heel groot begrip. Ja, maar, maar wel een heel belangrijk een begrip. Wel een heel belangrijk begrip. Ik, ik, ik weet waar ik van hou. Ik ben echt gek op videogames. En dat maakt mij ook absoluut een stereotype autist. Ik weet exact wat voor beeld ik aan het schilderen ben hier. Daar kan ik niet omheen. Maar het is gewoon zo. Ik, ik ben gek op videogames. En, en videogames zijn afhankelijk van regels. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen ik ben gek op regels. En, en hoe die iets kunnen vormen. Hoe je creatief kunnen zijn, kan zijn binnen een kader. Ik hou heel erg van het afbakenen van dingen en mm -hmm. van kaders. Um, maar zingeving daaraan. Ik bedoel, ik vermaak me er wel mee. En ik kan er academisch over nadenken. En zo dus af en toe een gesprek erover voeren. Um, en dat vind ik heel leuk. Maar of, of het me zin geeft. Of het me zin geeft om elke dag moeilijk uit bed te komen ja. en mezelf dan naar de bank te sleuren Is en dan niet Is er niet een game spelen? die jou uh, die jou zelf weer krijgt dat je ochtends gewoon uit bed komt? Voor die game. Alleen maar voor die game. Mm, Oké, okay. dan moet ik oppassen dat ik niet ga maskeren wat ik ga zeggen hier nu inderdaad. Maar er zijn wel spellen die dat voor mij kunnen doen maar dat zijn hele specifieke ervaringen en die heb je binnen uh, 25 of 30 uur uitgespeeld en dan kun je dat ook niet meer opnieuw doen, dus dan dan houdt het op. Um, ik hou niet heel erg van de altijd bestaande World of Warcrafts van de wereld hm. um, dat is niet iets waar ik mijzelf in kan verliezen over het algemeen, ik kan het meestal wel een paar weken heel leuk vinden en dan toppen ik ben, ik ben niet heel erg uh, ik, ik hou heel erg van nieuwe dingen ontdekken en, en erachter komen hoe iets werkt um, en daarom vind ik uh, games inderdaad zo leuk want het zijn regels, het zijn, het zijn, het zijn letterlijk mechanieken die ik kan uitvogelen ja. en um, hoe dat dan allemaal in elkaar steekt, vind ik hartstikke boeiend maar er is dus niet, je hebt niet een religieuze zingeving ergens gevonden. Of een filosofische zingeving. Nee, nee. nee, ik ben heel erg logisch ingesteld. Ja, uh, <laughs> ja daar vraagt. <laughs> heel, heel feitelijk gedreven. Uh, als, als ik ergens de logica niet, niet van inzie, dan, dan uh, vind ik het ook lastig om um, die schakel te maken. Naar, oh nee, daar kan ik me wel in vinden. Uh, nee. Denk je dat er regels zijn als het gaat om autisme? Dat je daarin... Uh, ja, dat is misschien een beetje een rare vraag... maar dat u, als je, als je zo'n behoefte hebt om alles heel duidelijk en logisch te zien... is is natuurlijk ver, ver, van logisch. Ja, ja. En, en, en ik heb toevallig ook nog eens de combinatie ADHD. Dus... Ja, dat, is ook niet heel, dat, dat zorgt ook niet voor heel veel regels Hele, en, uh, en uh, Ja, in, uh... ik wil niet, niet te veel in herhaling vallen wat dat betreft. Maar Els had het ook over, inderdaad, overstimulering en onderstimulering... en, en hoe je um, altijd een bepaalde stimulans nodig hebt. Maar niet te veel. Maar ook ja, niet te weinig. Niet te weinig ik dus ik is... ben altijd naar podcasts aan het luisteren, maar ik ben ook al, niet altijd te veel aan het doen. Het is een balans die je moet treffen. Um, uh, ja. maar Zingeving. Ik heb, het nog niet, ik heb het nog niet ergens anders echt gevonden, laat ik het zo zeggen. Ik zou heel graag iets anders echt heel leuk willen vinden. Uh, maar ik weet niet wat dat is. Ik weet niet wat dat is. En ik weet niet of, wanneer ik het ga vinden. en, en um, Hoe ik daar terecht gekomen. Dus... Vooralsnog uh, hou ik me lekker aan de feiten vast. Uh, ik weet dat ik autistisch ben. Ik weet dat ik ADHD heb. En ik weet dat ik eraan kan werken. Wat betreft het veiligstellen van mijn eigen gemoedstoestand. Uh, in tegenstelling tot hoe ik dat vroeger altijd deed. Ja. Ja. Is dat dan ook je doel nu eigenlijk het ja. Om je dag gewoon zo goed mogelijk te laten verlopen? Ja, ja. de meeste dagen... Uh, ja Nou nee, dan, dan lieg ik, dan ga ik zeggen zijn oké, okay. dat is niet waar uh, de helft van de dagen zijn oké okay. en de andere helft van de dagen kom ik moeilijk mijn bed uit en ben ik heel erg moe de hele tijd en heb ik, ik heb geen routines om aan vast te houden dus ik, ik kan die ook niet opbouwen want daar heb ik de energie niet voor want zodra ik ga denken, oh ik wil een routine opzetten dan wordt die veel te groot in mijn hoofd en dan ga ik gelijk denken hoe ik het helemaal moet uitvoeren en dan wil ik alweer whiteboards gaan bestellen en, en uh, complete staafdiagrammen <lacht> uittekenen en dat gaat dan gelijk veel te ver. Ja, dat gaat wel redelijk ver. Ja, dat gaat veel te ver. Dus dat, dat is, ik kan daar geen goede balans in vinden momenteel. Dus totdat ik een goede balans in vind, in, in, in, elke dag is een beetje oké okay en ook niet helemaal. Dat heb ik denk ik liever dan de schommelingen die er nu in zitten. Want daar, dat, ja, dat is best wel lastig. Ja, die ja. zijn heel vervelend natuurlijk. En ja. heb je dan ook dat het de ene dag wel goed gaat en de volgende dag niet? Of de volgende, ja. of zijn dat periodes van een paar weken of zo? Of nee, het nee, nee. Dat, is, dat is per dag heel erg verschillend. En ik kan het ook gelijk, ik. Gelijk, ik kan het wat beter nu. Um, ik weet nu wat beter waar dat vandaan komt. Omdat ik die diagnose heb. Uh, en omdat ik weet wat ik de dagen ervoor heb gedaan. Dus als ik uh, een weekend bij mijn partner ben geweest en we hebben bepaalde uh, dingen gedaan. Zoals we gaan wandelen of zo. Of we zijn. Uh, um, toen de, winkels weer even, uh, toen, even, toen de winkels weer open gingen, hebben we bij een boekenwinkel hebben we een afspraak gemaakt. Omdat nou, we gaan wat boeken kopen. Dat is wat we deden hiervoor. Dus dat wil ik graag. Willen, willen we graag iets doen, want dat vinden we leuk. Dus uh, ik, ik, daar, wij daar lekker rondstuinen op de sci-fi-afdeling. <laughs> um, uh, en we hebben boeken gekocht. En dat was heel leuk. En ik heb me heel erg mee vermaakt. Maar maandag was ik kapot. Ja. Ik was helemaal gesloopt. Ik kon, uh, ik kon mijn bed niet uitkomen. Ik kon me echt nergens toe zetten. En. Ik heb er geen spijt van, want ik heb die keuze gemaakt. Net als dat ik straks waarschijnlijk ook heel moe ga zijn na dit, uh, deze, uh, dit sociale avontuur. Ja, ik probeer me. Het is dus niet. Ik ken, ik ken van depressie wel de vermoeidheid. Mm -hmm. En de, de, de nare uh, momenten als je ochtends wakker wordt en je denkt, oh man, is ja. het zo'n dag. Maar is dat, voelt dat een beetje. Ja, ik weet niet of je dat kan vergelijken, maar voelt dat een beetje zelf? Is het echt een, een lichamelijke vermoeidheid en een mentale vermoeidheid? Of ben je meer gewoon fysiek op? Gewoon van, van uh, wat je allemaal gedaan hebt. Mm. Dat je echt gewoon vermoeid bent. Of is het echt iets in je hoofd? Ik denk dat het... Nou ja, het zijn die prikkels. Uh, er komt een hoop binnen dan. Um, kijk, stel we gaan naar die boekenwinkel. Hartstikke leuk trouwens. Um, ABC, Amsterdam, echt topzaak. <laughs> <Beep>. Gaat reclame. <laughs> um, nee, um... We, gaan, we lopen daar naartoe. Het duurt ongeveer drie kwartier. Hè? Heel veel mensen op straat. Dus dan ben je dan al omheen aan het zagen. Ik zie alles en ik neem alles in me op. Want... Uh... Het leuke aan uh, autistisch zijn is dat ik, dat ik niet dingen van elkaar kan onderscheiden. Ik, ik zuig gewoon alle prikkels constant in mij op. Dus alle gesprekken die overal plaatsvinden. En dan kan ik mijn partner ook niet horen praten als mensen an, uh, op straat met elkaar aan het praten zijn. Dat gaat gewoon niet. Um, nou nee, dat gaat niet. Dus, nee. dus uh, ook uh, stel, nee, dat kan ook nou weer niet. <laughs> kroon, maar je zit op het terrasje, je zit met, met je partner op het rasje. Uh, en je kan je misschien beter concentreren op wat naast je gebeurt... dan wat je partner op dat moment tegen je zegt. Het komt allemaal... het is niet dat je daarvoor kiest natuurlijk. Nee, maar... ik kies er niet voor. Het komt allemaal een beetje op, het geluid, op hetzelfde niveau binnen. Ja. Uh, en, en ik kan dat niet allemaal tegelijkertijd verwerken. Dus dan zeg ik wel eens tegen mijn partner van... hé, hey, ik, ik kan je nu even niet verstaan. Laten we straks verder praten. Luk, uh, dat is eigenlijk oké. Dat is heel fijn, even door. Het is heel prettig. Dat ik ben er heel begrijpt. blij mee. Dat, ze dat, dat hij, dan... sorry, ik ben niet maar... nee, ze, um, ze, ze dat begrijpt. Ja. Um, uh, ik vind het heel prettig dat ik dat kan uitspreken naar haar. En, en dat ze dat dan begrijpt. En dan, dan praten we ook even niet. En dat is helemaal prima. Ja. Um, dus dan komen we aan bij die winkel en er zijn dan weer nieuwe regels. Want dan krijg je een mandje en zit een eiertimer in. Het gaat dan een half uur af. Hè? En, oh uh, ja, tuurlijk. En dat zijn weer dingen die ik dan een beetje in me opneem. En dan ben je in de winkel zelf en dan ben je alsnog mensen aan het ontwijken. Ik bedoel, het is een grote zaak. Maar uh, ze hebben alsnog ja, zes mensen binnen in totaal. af dat... en toe moet er toch iemand langs je af. En dan ga je afrekenen. En dat is weer een proces. Want dan staan er mensen achter je in de rij. Want iedereen komt op dezelfde tijdslot binnen. Ja. En dan lopen we weer terug. En dan hebben we dat complete proces weer. En dan zijn we um, in dit geval bij haar thuis en dan ben ik al een beetje moe. Maar het komt meestal pas echt de volgende dag of, of twee dagen later. Komt het echt allemaal binnen. Dat ik het allemaal heb verwerkt. En dan uh, hakt, hakt dat erin. Plus ik ben dan nog technisch gezien in een sociale situatie. Als wij samen zijn, dan is er iemand om mij heen. waar ik sociaal aandacht aan geef. Uh, of ik nou in een andere kamer zit. of, of, uh, of dat we samen zijn. Dat, je bent in, het, in, de, in dezelfde omgeving met elkaar. Dus je hebt een bepaalde. Althans, ik heb het gevoel dan een, socia een bepaalde sociale verplichting te hebben. En, en ja. dat, is, dat is dus niet helemaal waar. Want dat zegt zij ook. Van, ga even in een andere kamer liggen. Ik laat je gewoon rust. Um, ja, maar dat kunnen mensen wel zeggen. Maar dat... dat gaat niet. Dat nee. werkt niet op die manier. Dat, ja. dat, dat, ja, dat weet je ook. Ja. Um, en dan kom ik thuis. Uh, want ik woon alleen in Haarlem. Um, en dan uh, ga ik gewoon mijn ding doen. spelletje uh, spelen of zo. Op de bank zitten en een boek lezen als, als dat me lukt. Dat vind ik heel moeilijk. Um, en dan de volgende dag uh, word ik kapot moe wakker om een uurtje of negen. Uh, en dan ben ik uh, om twaalf uur ben ik nog steeds niet uit. En uh, dan merk ik pas hoeveel dat weekend he mij heeft gekost. Ja. Ondanks dat ik een hele leuke ervaring vond. Uh, ja, maar dat vroeg ik me af. Als je dan ja. in die boekenwinkel zelf loopt, heb je dan ook het idee van... Oh, Je krijgt nu wel zoveel binnen en dan, dat je hoofd al op dat moment heel erg vol zit. Of is het dan eigenlijk nog allemaal wel prima? Nou, het, het verschil was dat ik de dagen ervoor uh, niet heel veel prikkels in me had opgenomen. Dus ik was vrij rustig en best ontladen. Uh, en dat maakt het wel, dat dat, dat, dat dat maakt het gewoon makkelijker... om dan nieuwe prikkels in me op te nemen. Batterij vol is, dan kan ik gewoon meer hebben. Dus het is echt een soort balkje die vol loopt. Ja. En als ja. je begint met een heel uh, leeg balkje... dan kun je gewoon meer aan dan wanneer je begint met een week... die al vrij ja. druk was. Nou. Ja, daar komt het in principe op neer. En een gedeelte daarvan is ook gewoon die burn-out. Uh, want ik ben gewoon heel erg snel, heel erg moe de afgelopen jaar... Uh, nou, was ik eigenlijk al daarvoor. Uh, maar toen wist ik gewoon nog niet dat het een burn-out was. Toen bleef ik maar gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Tot er uiteindelijk, um, ja, de emmer overliep. Er gebeurde er toen ik eigenlijk? moest stoppen. Poeh. Um, op het moment dat ik wist, dat ik het wist van, ja. hey, het gaat niet goed. Ja. Uh, gebeurde het op je werk? Nee, um, het gebeurde thuis. Want toen moest ik wel thuis werken. Dat was uh, mid-april vorig jaar. Mijn uh, voormalige baas, die belde me. En ik, ik dacht dat hij... Ik dacht dat hij een collega zou laten gaan. En toen zei hij, nee, we gaan jouw contract niet verlengen. Want ik, ik, stond, ik was de volgende op de lijst voor een vast contract. Hè. Dat is een financiële uh, nou ja, uitdaging. Mm -hmm. Weet ik wel. Ik ga niet goed praten. Waar het op neerkomt is, het, het, het was niet fijn. Um, en uh, uh, toen ben ik best hard ingestort. Uh, mijn partner was daar gelukkig. Want, uh, Gewoon dezelfde dag? Ja. Toen je het telefoontje kreeg? Ja, ik, hmm. ja ik, ik ben direct daarna best wel hard ingestort. Um, alleen Toen stond ik nog zo stijf Van de adrenaline dat ik de dagen daarna Nog wel een beetje heb gewerkt En ook dacht van ik kan waarschijnlijk nog wel werken Tot mijn contract afloopt En ik ben dan ook wel een persoon die dat wil doen Want ik vind het vervelend om um, het Schuldgevoel Ja, ja ik, ik wil dat schuldgevoel niet En nee. ik vind het ook vervelend om mijn collega's in de steek te laten Want mijn functie was al zodanig Dat best wel veel mensen van mij afhankelijk waren En dat was heel naar Om die keuze te moeten maken maar in het weekend, uh, nou ja, vrijdag volgens mij, die, want ik werd gebeld op een dinsdag of een woensdag. Ik kan me dit niet precies meer herinneren. En die vrijdag had ik me al ziek gemeld, want ik, het ging gewoon niet lekker. En um, nou ja, die maandag had ik me, mijn ziekmelding verlengd. En toen ging het ook gewoon niet meer. Uh, ik, gewoon echt heel erg hoofdpijn, heel erg moe. Uh, niet echt helder kunnen denken. En... Tegelijkertijd was ik mezelf aan het aanpraten dat ik me aan het aanstellen was. Ja, ik wou zeggen, want hoe voelt dat dan? Want het is niet iets wat je heel vaak hebt meegemaakt dan. Nee. Dacht je gewoon, dat is gewoon dat komt door, die, door dat slechte nieuws. Tenminste, dat twee Ja, neken. van nou, oh, ik start er hier wel weer uit. Het duurt een ja. paar dagen en dan ben ik weer alweer. Tuurlijk weer... ben ik hier verdrietig van. Ja. Dat is niet zo leuk nieuws. Precies, inderdaad. Ja. Um, en uh, ja, uh, ik, ik ben dit gewend inmiddels. En dat is een beetje vervelender, maar dit is niet mijn eerste baan. Dat was, dat was mijn zesde baan al of iets dergelijks. Uh, en het is. Ik ben vaker, is mijn contract niet verlengd... dan dat ik zelf ergens anders naartoe ben gegaan, inmiddels. Of het is 50-50, weet ik eigenlijk niet zeker. Dat weet ik niet zeker. Ja, nou, Misschien is 50-50. Ja. ja, dat is 50-50. Maar dat is, dat is ook niet heel prettig... Uh, een ervaring... om te horen dat je contract gewoon überhaupt niet verlengd wordt. Nee, nee, je baanverlies is niet leuk. Nee, het is heel vervelend. En het is niet eens... Ik vind het heel vervelend dat ik die baan verloren ben. Ik vond mijn werk heel leuk, ik vond mijn collega's heel gezellig. Ja. En, uh, maar... Het was vooral het prospect dat ik dan weer moet gaan solliciteren. Dan moet ik hmm. mezelf weer gaan verkopen. Dan moet ik mezelf weer voor gaan doen als iemand anders. Zodat iemand het vertrouwen in mij heeft. Om daadwerkelijk uh, in mij te investeren. Ik vind dat zo moeilijk hè, om te praten over salarissen. St wat ben ik waard? Ja, ik, ik heb geen idee. Iemand heeft me ook... Ik weet niet eens, waar. ik heb een trucje geleerd. van: kijk, kijk jezelf in de spiegel aan en ga gewoon met elke 100 euro... Um, Ga bedragen of noem maar vanaf 2000 euro. Of vanaf 1500 euro. En ga gewoon met 100 euro omhoog. Tot je in de lach schiet. Terwijl je jezelf aankijkt. En, en dat is, dat is, dat is wat, wat dan. Wat je waard bent. <laughs> ja. Maar werkt dat ah, zo? Nee, is nee, onzin nee. natuurlijk. <laughs> uh, maar het is, wel, het is wel de manier waarop ik ben geklommen. In, in, de, in de loonschaal. Uh, uh, maar het hele, het hele idee van. Dat allemaal weer opnieuw moeten gaan doen. Binnen, uh, binnen de pandemie. Uh, ik was al kapot moe omdat ik verhuisd was het jaar daarvoor en er was heel veel gebeurd. Ik, ik heb een, ik, 2019 was een wild jaar voor mij. En, en dan ook nog eens moet ik nu weer mijn complete leven gaan omgooien. En weer een ander. En ik was naar Haarlem verhuisd voor mijn werk. Ook nog. Ja, dan zit ik daar. <laughs> zit je daar in niet? een overpriced <laughs> klein appartement in het centrum. Dat is niet fijn. Nee. Precies. Maar daar zit je nog. Daar zit ik nog, want ik kan niet weg. Ja. Het, het, het is niet alsof ik geld heb om een ander appartement te kunnen betalen. Nee. Dat zijn allemaal loonseisen. Hè, die ja. als, ik heb wel naar een ander appartement gekeken, maar je, ik moet daar, weet ik veel wat, uh, uh, drieënhalf keer mijn bruto loon voor verdienen of zo. En dan denk ik al gelijk, ja, maar mijn bruto loon is hoe het betaald wordt, dat is niet heel veel. Ja. Daar kan ik net van rondkomen, maar echt net ook. Maar dan zit je nu wel in een fase waarbij het nog wel echt gewoon een beetje worstel is. Het is niet dat je bijvoorbeeld al geaccepteerd hebt. Nou, ik heb die uitkering. Dan gaan we ergens gewoon, op, want het is natuurlijk goedkoper. Is of zo. Het is, hè, in dat proces zit je nog niet helemaal. Maar dat is ook nog niet zo gek, want het is natuurlijk kort nog. Ja. Dat je dit allemaal weet. Ja. Maar dat, is, dat, is wel, dat is wel een pittig, pittig ding om hierin te zitten nu. Oeh, ja. Welke kant gaat jouw voelspriet uh, nu uit? Van ik moet uh, accepteren dat het zo is. Hebben, ...inclusief uitkering, inclusief uh, hulp en uh, dat soort dingen... Of, ...of voel je meer de drang om weer terug te keren... ...en gewoon weer opnieuw zeg maar, dat avontuur van werk en het werk het leven aan te gaan. Oh ja, telkens als ik... Als, ...want ik krijg nog wel een soort banen toegeschoten. ...ik ben, um, moet ik even een stapje terugnemen... ...ergens begin februari heb ik getweet over dat ik autistisch ben... ...en dat ik een burn-out heb... ...en dat was een, een, een moment voor mij om naar de wereld toe te treden... ...en zeggen van, hé, hey, ik kan momenteel niet werken... Ja. En, uh, want tot die tijd kreeg ik nog wel eens banen doorgeschoven van mensen die misschien niet helemaal begrepen van, oh, dit is hoe een burn-out is voor iemand. of uh, het, het gaat gewoon nog niet voor mij. Dus wat ik moet doen, wat ik zou moeten doen, is me echt concentreren op herstel. En uh, focus op mezelf en leren van mezelf en mijn grenzen beter aangeven. Maar guess what? Ja, daar dat vraag doe ik. Dat, dat, nee. vraag, dat is een hele grote vraag. Ja. Dat lukt niet. Nee, dat, maar dit is ook heel moeilijk. Ja, want elke als ik die banen dat... hoor langskomen, dan denk ik. Ik wil dat. Ja, ik wil daar weer heen. Ik, ik, ik, ik, is ik, dat je ego? Ja, tuurlijk is dat mijn ego. Ja, ja dat is 100% mijn ego. Die tegen mij zegt van... Oh, weet je nog, toen je ambitieus was... Precies. Weet je nog wat je allemaal kan? Ja, en weet je weet je nog al wat je allemaal in je mars hebt? Ja, en ik, ik was ook best een goede... Ik, ik was een producer um, bij mijn vorige baan. Um, dat is heel veel management en heel veel vooruitplannen. En ik ben, ik ben nou best wel goed in het vinden van um, problemen in, in, in, in, in producties... En de, eerste, de eerste wat ik jou ook vroeg was van uh, hoe ga je dat doen als je straks een tweede Kevin hebt? Mm -hmm. ik, ik, ik weet het nog steeds niet, want je hebt weer geen antwoord. gegeven nee, Ik weet het ik ook nog het niet. Het is heel goed mysterie, maar het is uh, pillenkast.nl/slash uh, kevin-streepje ja, twee. ik weet het ook ook niet. De achternaam doen we is ook niet echt wat ik doe, normaal gesproken. Dus dat, ja. ja, dat wordt lastig. Nee, precies. Maar dan, maar wat dan ik, denk jij al meteen over na. Dat, dat is het eerste wat ik dacht. <laughs> dat is het eerste wat ik dacht toen ik Pillekast zag. Is het is eerst wat ik dacht van oh. Hier had ik over nagedacht op het moment dat ik met dit project was gestart waarschijnlijk. En zo kijk ik tegen al, en, en bij, bij mijn vorige werkgever had ik acht tot tien projecten tegelijkertijd. Dat was ook veel, trouwens. Um, en ja, dan, dan zie ik al die producties en dan zie ik al die, die games in ontwikkeling En dat is een heel ingewikkeld proces. En ik kan best wel goed de beren op de weg spotten. Um, en daar ook mijn smoel over opentrekken. Um, daar ben ik heel goed in. En het eindpunt goed zien dus blijkbaar. Uh, als je dan, dan nou, naar de pillekastvulder dan kijkt en denkt, oh ja, als er twee komen met dezelfde naam, wat dan? Ja, <laughs> ja. I, I, I, nou, dat is wel een ja. goede. Ik heb daar helemaal niet over na. <laughs> ja, ik heb ik, ik, ik, heel veel dingen wel nagedacht, maar daarover wil meen ik me niet meer als <laughs> ik stress heb aangejaagd met dit idee gewoon nachten zwetend wakker worden. <laughs> nou, ik, de oh, eerste eerst volgende keer als er een Kevin komt, heet hij gewoon geen Kevin, maar uh, Peter. <laughs> Oké, okay, kom. Op een gegeven moment heb je geen naam meer. <laughs> <laughs> en dat gaan we zo anders schrijven. Ja. Spannend. Nee, ik ben dat, heel uh, benieuwd hiernaar. Maar dat is wel apart, ja. Dat je daar, op de, dat je daar zo erg over doordenkt. Maar ja. het wil toch ook helemaal niet zeggen dat je niet meer ooit in zo'n positie kan komen. Nee, dat klopt. Maar ik heb nu wel ineens andere voorwaarden voor, een, voor, voor werk. Um, en dat is onder andere van hey, ik, moet, ik moet in een omgeving zitten waar ik me best wel open kan zijn over, over mijn situatie. En ik ben als de dood dat als ik zeg dat ik autistisch ben dat iedereen denkt dat ik van porselein gemaakt ben. Maar op zich zit je nu wel in een podcast te vertellen dat je autistisch bent. Ja, dat klopt. Dat doe ik specifiek om die reden. Oké. Okay. Ja, dan kan ik er niet meer omheen. Ja. Dan is het dat die informatie staat online straks. En dat geeft me heel veel rust, omdat ik dan weet van, oké, okay, er, er is een best, er is een kans dat iemand op mij googelt, dat ze dit tegenkomen. Hè? En nou, trouwens niet, want er wordt geen achternaam gebruikt. Dus dat is een andere vraag. <laughs> ja, Wie weet, wie weet, komt iemand toevallig is dus en denkt, hey, wie je staat oh, die ken ik eigenlijk ergens van. En, nou ja. Dan, dan, dan is het een bekend gegeven. Dus dat, dat, dat biedt mij best wel veel rust. Dat ik daar dan waarschijnlijk of hopelijk niet meer open over hoef te. Dat ik, mm. dat, dat ik het niet hoef te behandelen als een coming out. Um, ik wil graag dat mensen het over mij weten. Maar dan wil ik eigenlijk ook wel dat ze er begrip van mee kunnen omgaan. Ja. En ja. dat ze je ook niet zielig vinden. Nee, toch? Precies. Oh, dat lijkt me ook wel belangrijk. Ja, Inderdaad. Ik bedoel, de hele maatschappij is er al op ingebouwd dat um, nou ja, neurotypische mensen, ik wil het niet normale mensen noemen, neurotypische mensen. Uh, want wij zijn gewoon normaal. Ja. Neurotypische <laughs> mensen, inderdaad. Dat, dat, dat, waarin zij kunnen meedraaien. Als je puur draait op intuïtie en, en, en, um, en gevoel. Ja, mij, mij lukt dat gewoon niet. Uh, uh, ons lukt dat gewoon niet. Ik, ik geloof ook niet heel erg in dat ik mijzelf nou heel erg moet gaan aanpassen. En mijn gedrag heel erg moet gaan aanpassen. Om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Nee. Ik wil heel graag uh, wel dat ik kan vertellen, hé, hey, dit lukt mij even niet, of hé, hey, ik heb dit van jou nog. Bijvoorbeeld, concrete informatie, is iets dat ik nodig heb van iemand. Als ik als ik weer ga werken straks, dan wil ik heel graag dat mijn manager of iemand die mij een opdracht geeft, concreet is in wat hij van mij wilt. Want als ik dat niet weet, dan denk ik van ja, leuk, maar uh, hoe zit het daarmee? En, en zus en zo, en ik zie En, Z, en, en daar, daar kan ik me helemaal in verliezen dan. Tot op het punt dat ik niet weet waar ik moet beginnen. En dan is het een veel te groot ding, en dan ben ik helemaal in de stress, en dan ben ik afprikkeld. En dan krijg ik buikpijn. En als ik dan nog verder laat gaan, dan uh, krijg ik een shutdown. En als ik dat verder laat gaan, dan heb ik een, een, een vestibulaire migraine... of, of een hmm. naagzoeraanval. Want dat is meestal de, de, de grootste trap voor mij. Dat is hoe ik weet dat het helemaal finaal is. Dat het helemaal fout gaat, migraine. Ja. ja. ja, ja. Dus, um, ja. Ik wil heel graag dat ik de wereld op de een of andere manier kan duidelijk maken... dat, uh, dat er een gulden middenweg is. Het is niet alsof... Um, Kijk, ik wil niet zeggen dat ik geen handleiding nodig heb, want het is eigenlijk wel een beetje zo. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon common sense. Dat als ik zeg van, hé, hey, ik heb wat concrete informatie nodig, uh, of um, dit lukt mij eventjes niet, zou je hem mee kunnen helpen. Dat dat normaal en oké okay is en dat dat niet um, een teken van zwakte is. Nee, maar en... ik denk, zou het ook niet zitten dat dat voornamelijk in jouw hoofd zit dat dat zo is? Ik weet het niet hoor, hmm. want ik, ik durf daar niet uh, mijn hand voor in het vuur te steken. dat andere nee. mensen er niet toch ook wel zo over denken. Maar zou het niet ook gewoon voornamelijk in jezelf zitten, dat je daar bang voor bent? Kijk, de ervaringen die ik heb gehad met werkgevers tot nu toe. zegt, zegt mij nee. Hmm. Die, die, die weten dat gewoon niet. Uh, of als ik iets aangeef, dan, dan is het moeilijk om daarmee te dealen. Maar zo We... lastig is dat toch niet, zou je denken? Zou je denken? Ja. Zou je denken, als iemand luistert naar jou, dat, dat ze. En, daar en ook dat ze wat daar mee kunnen, kunnen doen en, en willen doen. En dat jij een stuk effectiever bent als ze je af en toe wat uh, ja. helpen. Ja. Gaan je ja. denken dat het toch niet zo moeilijk is? Dat zou je denken. <laughs> maar helaas uh, heb ik tot nu toe heel veel mensen leren kennen die je tegendeel bewijzen. En dat vind ik heel jammer. Um, en dus is mijn streven om straks als ik werk zoek. ook als het om een, um, een grote naam gaat of zo. of um, iets is wat ik echt graag zou willen doen dat ik wel mijn ogen open hou en let op de alarmbellen en de rode vlaggen en als ik zie um, of merk dat iemand die daar hoger aan de top zit uh, uh, bepaalde dingen zegt ofzo, uh, die, die gewoon niet scheren met, mij, met, met, met hoe ik denk uh, dat ik daar een beetje huiverig voor ben of in ieder geval dat ik dan niet met, direct met die persoon in aanraking ga komen tijdens mijn uh, tijdens mijn werk daar maar uh, is dat erg? Want ook daarin kun je wel je vorm vinden, denk ik, toch? Het is, uh, het is ook ja. maar wat je van jezelf verwacht. Dat klopt. Als, als een soort van, um, hoe moet ik me gedragen op mijn werk? Misschien als er iemand in de top iets zegt wat je niet helemaal zit. dan kun je ook denken, ja, yeah, whatever. Nou, <laughs> nou, kan wel, <laughs> niet hè? mijn werk. Nee, dat is waar. <laughs> maar ja, uh, in, in uh, de banen waar ik heb gewerkt... dat waren gewoon uh, meestal kleine bedrijfjes... waar die taartjes waar die, waar die mm. zo kort waren. En dan stond ik op de een of andere manier altijd heel dicht daarbij. Mm. En dan moet ik me verantwoorden of inderdaad uh, rapporteren aan. En dan, ja, dan kom ik er niet omheen. Ja, dus dan wel. moet ik gaan maskeren. Um, dus uh, bij mijn vorige baan was het ook zodanig dat weet je uh, ik heb, ik heb een, op mijn opleiding heb ik een PR-minor uh, gehad. En daar word je heel erg in geleerd van nou, weet je, borst naar voren, schouders naar mm -hmm. achter. Maskeren, maskeren, dus inderdaad. Ja. Ik, ben, ik ben letterlijk op school is mij geleerd hoe, je hoe moet. ik moet maskeren, <laughs> Dus dat doe ik overal. Als ik iemand een hand schud, en ik hoop dat nooit meer te hoeven doen, als ik iemand een hand schud, ja. dan doe ik dat ook met een bepaalde uh, druk die ik op uitoefen, gebaseerd op hoeveel druk die persoon op mij uitoefent, met, met, met die hand, om een bepaalde... Uh, nou ja, ik, ik, je ziet het niet, het is een podcast, maar ik doe mijn vingers uit zijn aanleiding. Dominantie, ja. weet je? Vaststel. Ja, ja, ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ik haat dat. Ik haat dat echt met een absolute passie, dat dat, dat, dat iets is wat mij is geleerd... Om te moeten doen om ergens te kunnen functioneren. Ja, waarom? Nou ja, Omdat, ja. om inderdaad een goede indruk te maken. en uh, machtig over te komen en uh, dat soort dingen. Waarom moet dat? Waarom moet dat? Waarom moet dat? Moet dat Omdat uh, de banen waar ik heb gewerkt. Uh, in, in, uh, in de gamesindustrie, maar ook uh, buiten. Uh, uh, toxic masculinity mm -hmm. is echt een probleem. Ja, dat is, dat, is, dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Um, en uh, daar moet veel aan gedaan worden. Ja, zonder uh, te veel naam te gaan noemen nu. <laughs> dat hoeft ik helemaal aan Nee, nee, nee, precies. Maar, het, uh, maar ja. ik, ik kan me ook voorstellen... Kijk, ik ken de gamewereld niet helemaal... Het staat zo'n zo spelcomputer beneden. Dus hmm. ik, mijn dochter doet voornamelijk wel eens Minecraft op. Ja. Ik doe er ook wel eens live verder, verder ken ik de hele wereld ja. niet zo heel goed. Maar ik zou me kunnen voorstellen... En volgens mij heb ik daar met Marcel ook even over gehad... Dat uh, zeker de wereld van de games... Uh, bestaat natuurlijk uit regels. Volop uit regels. Ja, dat zou je denken, maar er zijn Elk ook het veel maken, mensen... het creëren, het ja, ja, ja, ja. bouwen. Alles is natuurlijk gewoon maar met regels. regels Er zijn mensen die graag geld willen verdienen, want het is een business tegelijkertijd. Mm -hmm. Ik hou heel erg van games, een medium. Het, het ding dat, ik voor, dat voor mij wordt geschoven en hoe het gemaakt wordt, is allemaal gebaseerd op regels. Ja. Daar kan ik mee dealen. Precies, dat dit lijkt mij ideaal voor een Precies. artist. Ja, het is ook ideaal voor mij als ik gewoon mijn werk kan doen, maar ja. vaak bij, nou ja, kijk naar uitgevers hè, en, en, en mensen die misschien. Niet direct in het ontwikkelteam staan, ook vast en zeker gewoon direct ontwikkelaars. Er zijn altijd mensen die denken, oh, geld. En die gaan dan ook specifiek daarvoor natuurlijk, van winstmarge. Mm -hmm. En um, nou ja, dat is wel dan de drijfveer vaak. Terwijl uh, ik, ik kan heus wel zien waarom een business belangrijk is en waarom, je, waarom een winstoogmerk belangrijk is. Want je moet natuurlijk een bedrijf draaiende houden, je moet je mensen betalen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ten koste van medewerkers. En ten koste van ontwikkelaars. Want dat is waar het niet scheert bij mij. is. Als je, als je, als je mensen onrechtvaardig behandelt. Daar kan, ik, daar kan ik niet mee omgaan. En wat bedoel je dan met onrechtvaardig? Kijk, ik snap wel. Als de druk zo wordt opgevoerd. Mm -hmm. voor de, voor, omdat dat nou eenmaal zo snel klaar moet. En dat snel geldt. Want die release datum die komt eraan. Ook al is het nog niet helemaal klaar. Maar het ja. moet. En dan wordt die druk natuurlijk op die mensen die dat maken. Wordt veel, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar... Het is niet jouw pakje aan dat er geld verdiend wordt in jouw eigen functie. Nee, dat klopt. Maar ik ben, was wel de persoon die moet zeggen: wij gaan deze release datum niet halen omdat hmm. X, Y en Z. Hmm. En dan wordt mij wel verteld: ja, maar zorg maar voor dat het gebeurt, want A en B. En als ik daar de logica niet van in zie, omdat er geen goede missie en visie achter zit. Dan, dan wordt het, dan, het lastig. Ja, precies. Dan wordt het ja, lastig. dan ja. als er geen goed businessplan achter, die, achter dat idee zit... Dan kan, ik daar niet mee, uh, nou ja, dan kan ik daar niet mee overweg. Laat ik zo zeggen. En dat is wederom het, conc het concrete informatiegedeelte. En heb je dan gewoon een beetje pech gehad... dat je met werkgevers te maken hebt gehad... dat allemaal <laughs> een beetje pannenkoeken waren? Misschien of wel. Zo? Ja, want ik kan maar, dat is wat ja. ik net uh, hard pro pro probeerde een beetje te verwoorden. Is dat je natuurlijk in die industrie... denk ik dat er best wel wat oud is te werken ook. Of vrees ik me dan? Vast en zeker. Uh, ik heb niet... Ja, ik bedoel... Cool. Ideale, ja. ideale functie ook gewoon. Lekker achter zo'n beeldscherm. Je hebt een beetje die codes die allemaal kloppen en logisch moeten zijn. En... Ja, voor mij is het, het het bekijken van de planning en kijken hoe het past en weten hoe iets uitkomt en wanneer, et cetera, et cetera, et cetera. Dus het moet, het, moet in het, uh, het moet in het plaatje plassen. Uh, plassen. <laughs> <laughs> moet ook... in het plaatje urineren. Ja, even. dat... <laughs> um. <laughs> nee, ehm... Um, Nee, luister. Game industry, ik, ik vind het heel leuk vanwege het medium. En vanwege een hoop mensen die erin werken. En, en zo af en toe kom je iemand tegen waar het gewoon wat minder goed mee gaat. En, en uh, geen kwaad bloed nu verder of zo. Maar ja, dan, dan werkt dat gewoon niet. En uh, dan, dat, dat is oké. Okay. Uh, en ik zou graag willen dat uh, de game wat progressiever is als het daarop aankomt. Uh, want ik ga slecht om met, uh, met, met nou ja... Um, harassment op de werkvloer is een heel groot ding in de game industrie momenteel, daar wordt heel veel over gepraat en uh, uh, crunch, en dat, dat is in principe als je uh, maanden en maanden lang uh, of weken en weken lang achter elkaar van uh, je verwacht wordt onder een bepaalde sociale druk of een, uh, een financiële druk dat je, dat je tot diep in de nacht aanwezig bent en dan vroeg, vroeg weer begint Een oh. um, weekenden eventjes overslaat, hè? want uh, het moet zaken. Yeah. ja precies, en het zijn dat soort dingen in de games industrie wat mij echt heel, heel, heel erg dwars zit want dat is, dat is onrechtvaardig en ik, kan, ik ga heel slecht om met um, nou ja, ik ga slecht om met... Ik reageer slecht op of ik reageer negatief op. Dat is misschien de betere verwoording hiervan. Uh, onrechtvaardigheid. Mm. Ja. Dat vind ik vervelend. Uh, Daar kan ik me ook uh, heel goed iets bevoorstellen. Er ja. uh, was er ook laatst een game die helemaal weer... Was dat dat cyberpunk? Ja. En uh, dat was toch ook allemaal... Crap, oh dat, was, dat, dat was helemaal oh niet goed ontwikkeld nog. En dat was allemaal niet klaar. Maar het moest... Het moest uitkomen. Jeetje. Ja, daar trek je een bot ponen mee open. Als het, oh ja, is dat uh, zo? Ja. Oh, ja. <laughs> ja, nee, dat is. Ik zeg nee, al, uh... ik zit niet echt in de wereld. Maar... Nee, precies. En het is natuurlijk niet een podcast over videogames. Maar dat was, dat was echt uh, dat was, uh, heel slecht. Uh, hmm. Mensen zijn slecht behandeld daar. Ja, uh, dat was. En, uh, hele boze gamers. Uh, want uh, gamers zijn nou niet, uh, staan er niet bekend omdat ze de meest vriendelijke mensen zijn. Um, die, zijn die zijn ook uitgevallen naar uh, ontwikkelaars die daar werken. Niet eens de topmanagement, maar dan. Uh, de, de, de, de echte medewerkers die daar uh, gewoon de productie uitvoeren, daadwerkelijk de dingen ja, maken, in ja. plaats van de managers die de beslissingen hebben genomen. Ja, precies. Uh, waardoor het helemaal uh, de soep in liep. Er zijn, er zijn zoveel dingen daar fout gegaan, joh, dat is uh, onbegonnen werk om daar nu over te gaan. Nee, nee, dat hoeft ook helemaal <laughs> niet. Maar dat schetst in ieder geval een beetje dat de wereld niet helemaal perfect is. Uh, ja, daar ja, inderdaad. De nou, de druk. Ja, om, om mijn werk nog even af te sluiten, ik, ik ik ben heel blij met de ervaringen die ik heb gehad hoor. Uh, en ik heb echt ontzettend veel plezier gehad bij mijn werkgevers ook. Um, uh, en ja, het is natuurlijk zitten er moeilijke periodes tussen. En uh, het, het, het zegt me wel wat dat ik me nu tijdens mijn burn-out... beter voel dan ik me in de afgelopen jaren heb gevoeld. Ah, dat is top. Ja, ja. dat is fijn. Dat, dat, dat, dan doet het toch in ieder geval iets goeds. Ja, ja dat klopt, dat absoluut. Het, het, het is geforceerd uh, minder bezig zijn met rust. Ja, geforceerde, geforceerde rust. rust. Ja, dat heb ik wel nodig. Ja. En ADD of ADHD? ADD? Ja, ADHD is inmiddels de verzameltermen. Net als het autisme, dat is ook een spectrum. Dat... Ja, um, Daar, dat heb je, heb je er ook nog gezellig bij. Ja, dat, dat, is, dat is ook leuk. een hele leuke combinatie. Ja. Uh. Dat is echt één groot feest. Uh, ik heb, ik heb uh, net als Else ook toevallig, uh, de, de, de vorm dat, dat ik, ik ben niet heel fysiek heel hyperactief maar mijn hoofd wel. Dus ik ben constant aan het nadenken. Ik ben gewoon, ik ben altijd al over scenario denken eerder, dat denk ik ook de hele tijd aan het ja. doen moet um, je even uitleggen wat dat is wat is nou ja, het scenario denken scenario denken is in principe dat uh, als ik met jou een podcast uh, ingepland heb staan dat ik ook inderdaad helemaal ga over nadenken hoe ik dingen ga vertellen, hoe jij dan gaat reageren en dan hoe ik dan weer ga reageren en dan ben ik complete gesprekken met jou in mijn hoofd aan het voeren um, die dan alle kanten op gaan, dus ik ga dan alle mogelijke variabelen af. En ja, in dat geval zijn de variabelen vrij eindeloos. Dus dan kan ik ook eindeloos erop doordenken. Dus ik ben heel blij dat we hier nu zitten. En dat het eindelijk zover is. En dat het eindelijk zover is want anders blijf ik dit doen. Tot, ja. ja, snap je? Ja, snap. Um, uh, dus dat is iets wat ik, uh, wat ik heel veel doe. Ja. ja. En ja. Er, maar dan is het... Dat kun je, dat kun je niet loslaten. Het eventjes even goed te verdiepen. Stel, ja. we hebben pas over drie weken een podcast. Dan blijf je drie weken lang dat er mm -hmm. een gesprek in je houdt voor. Wat zo belangrijk is het? Je wil je gewoon goed voorbereiden. Je wil precies weten wat er is, is dat het? Is het, dat, is het de goede voorbereiding? Nee, ik heb me niet op voorbereid. Nee, nee, nee precies. Maar nee, ik ben wat er niet is... voor gaan zitten. Nou ja, ik heb geen een lijstje is... opgeschreven van dingen. Nee, precies. Maar ik, het is een soort voorbereiding in je hoofd eigenlijk. Het is een soort voorbereiding. Ja, precies. Ik ben dingen aan het afgaan. Het is ja. ook waarom ik geen agenda heb verder. Ik onthoud dat allemaal gewoon. Het uh, is niet nodig voor mij om het op te schrijven. Uh, ja. mensen kijken me dan heel raar aan hoor. Hoe, hoe schrijf, waarom schrijf je dat niet gewoon op maak lijstjes, en, ja, maar ik wil geen lijstjes maken want dan wil ik het perfecte lijstje maken en dan ben ik daar weer uren mee bezig oh, en dan, joh, ja. Nou ja, dan ga ik daar weer over scenario denken hoe ik dat lijstje ga opstellen oh ja joh, en zo ben ik wel even zoet oh serieus, maar dan is het ja. nou, dat had ik helemaal niet gedacht, ik dacht het is juist wel veel fijner om dat op te schrijven en om in precies uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. in te delen en zo. nee, ik moet juist um, de hoeveelheid dingen die ik ergens voor moet doen zo klein mogelijk maken want dan maak ik de taak in, in feite kleiner. Hmm. Als ik een lijstje ga maken van... Oh, dit zijn de dingen die ik met jou wil bespreken. Dan ga ik een lijstje maken met dingen die ik met jou wil bespreken. Maar ook met subcategorieën. En als ik subcategorieën heb <laughs> gemaakt, ga ik waarschijnlijk openingszinnen <laughs> ja. opschrijven. Ja. En dan kom ik weer terug op oh, de eventuele reacties die ik ga krijgen van jou. Ja, ja. Ja. En, en dus... je kan het natuurlijk helemaal niet uitwerken. Je nee, hebt geen idee. En het loopt totaal anders nu ja. dan je ooit hebt Dus bedacht. er is ook geen beginnen aan. Dus stel, nee, als ik dat wil doen... Waar begin ik? En dan zit ik daar waarschijnlijk uren uur over na te denken. Dus stel het is een klus die ik daadwerkelijk moet doen... dan kan ik er niet eens aan beginnen. Omdat ik daar al vastloop. Ja. ja. Dus dat is heel leuk. Vannacht te zijn echt ja. fantastisch. Echt in bed liggen is mijn favoriete ding. Ja, slaap je wel goed dan? Nee. Nee, dus. <laughs> nee, ik slaap echt slecht hoor. Over het algemeen slaap ik niet zo heel goed. Ja, dat is um, ook wel heel belangrijk. Kevin. Ja, dus slaap is heel slaapt. belangrijk, dat weet ik. Uh, ik ben ook meer een avondpersoon. Eigenlijk hè, uh, structuur... Dat uh, uh -huh. Slapen. Uh -huh. uh, bewegen. Ja. Zingeving. Dat ja. zijn allemaal hele belangrijke dingen. <laughs> Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Ik werk eraan. Okay. <laughs> ik doe zo mijn best. <laughs> <laughs> um, ja, nee. Slaap gaat slecht. Uh, soms gaat het beter dan andere nachten. Maar ja, uh, Andere nachten ben ik weer inderdaad aan het denken over hoeveel uur ik nog heb over, voordat ik moet opstaan. En dan lukt het al niet meer. Dan ben ik klaar. Dan moet ik, naar, dan moet ik eigenlijk naar andere kamers uh, Je hebt daar niet de behoefte om bijvoorbeeld om een uh, slaapjuletje voorgeschreven te krijgen. Zodat je... Wel, wel kan slapen s'avonds. Nou, ik heb wel, uh, ik heb, ik weet niet eens meer wat het was. Ik heb iets pam. Het zijn pammetjes. Ah. Het pammetjes uh, voorgeschreven gekregen. toen De mazenpam? Uh, dat, dat, dat zou het kunnen ja, zijn. Dat, ja, daar had ik er zes van of zo. Toen um, ergens uh, in 2019, uh, toen is het uitgegaan met mijn vorige partner. En toen moest ik ook ineens verhuizen. En dat was allemaal heel stressvol. En dat was de drukste periode die ik had gehad. Uh, ook die, ik, die eraan zat te komen bij mijn vorige werk. Want ik had te games gereleased in, in, in die periode. En dat sloeg er ook helemaal nergens op. Um, uh, en ik woonde toen ook tijdelijk bij een collega in eventjes uh, omdat ik niet echt ergens anders naartoe kon maar ik moest wel weg en ik was de hele tijd bezig met het vinden van een huis uh, van, van een woning ergens en um, ja toen heb ik dat voorgeschreven gekregen maar dat vond ik helemaal niks uh, want je sure ik, ik, ik val in slaap de helft van de tijd als ik die dingen inneem ik heb ze alle zes ingenomen Drie ervan hebben hun werk gedaan. De andere drie hebben me langer van wakker gehouden. <laughs> en, uh, dat is niet de bedoeling. <laughs> dat is niet de bedoeling. En dan de volgende dag, ja, dan ben ik, ben ik, ben ik niks waard. Ik ben ik helemaal niks waard. dan kan ik ook niks. En dan zit ik alleen maar na te denken over alle dingen die ik nog moet doen. Nou, even, Hoe voelt dat? Want ik, ik weet het zelf wel. Maar hoe voelt het als je ochtend wakker wordt met zo'n, uh, als je zo'n pilletje op hebt? Dat, je wordt gewoon niet wakker. Eigenlijk. Je wordt gewoon wakker met. met uh, je, je, het voelt als een kater ja. eigenlijk. Je, het voelt heel dof. In mijn reactievermogen is super traag. En dat duurt de hele dag. Ja leuk. duurt de hele dag. Ja, oh. voor mij duurde het vrijwel de hele dag. Mm. Ik, ik, het is ook de eerste keer dat ik zoiets heb ingenomen. Dus ik heb, ik heb het is niet alsof ik het gewend ben om, om, om uh, uh, nou, medicinaal in slaap te vallen. Nee. Wat dat betreft. Dus nee, het was niet leuk. Uh, en ik wil die ook niet meer. Het liefst val ik zelf in slaap. Uh, gewoon. <laughs> ja, maar, ja, maar ja. Maar ja. hè <laughs> Dat is een opgave. Ja, dat is uh, ja. makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, ik heb vannacht ook heel slecht geslapen. En dat komt ook omdat ik gewoon iets gepland heb staan. Daarvoor moet ik opstaan en een trein pakken en ik wil niet te laat zijn, want je hebt een afspraak. En ik vind het verschrikkelijk om te laat te zijn voor een afspraak. Uh, dus... Dan, dan is... Dat is al genoeg voor mij om, om, om, om een gesles te genoeg te maken. Om eigenlijk niet zo goed te kunnen slapen. En ja, dat deed ik natuurlijk elke dag. Uh, tijd toen ik nog werkte. De hele tijd. Uh, was het gewoon dat proces. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan was het gewoon hopen dat ik slaap. Ja omdat ik niet weer een maagzuuraanval krijg. En dan vier uur. En denk je, als wakker gaat om zeven uur slapen. Ja, precies. Ik ken dat. Verschrikkelijk. Andere medicatie is er, geloof ik. Ja, ik weet niet. Je hebt niet echt pilletjes voor mensen met autisme, toch? Die bestaan niet. Nee. En ADV. Ik weet het niet. Nog niet. Wie weet. Misschien gaat ze daar ooit een keer Ik weet niet of ik er een medicijn voor wil. Want de tweede vraag zou je dat wel willen nemen. Stel dat er iets bestaat. Als een pilletje tegen autisme. Zou je er vanaf willen? Nee, nee toch? zeker niet. Nee. Dit maakt mij wie ik ben. Ja. En ik mag mezelf best wel soms. <laughs> ik haat mezelf niet. Ik, ik ben ook niet somber. Ik ben gewoon fysiek en mentaal kapot moe de hele tijd. Het, ik, ik maar ben dat niet, is niet ja. per se iets autistisch, denk ik. Dat, maar dan, ik heb er nog even stand, want ik ben niet mm -hmm. psychiater. Maar als jij een burn-out bent, mensen met een burn-out zijn, dat ja. over het algemeen. Ja, precies. Dus dat is een kenmerk van een burn-out. Ja. En... en ik weet ook niet wat waarbij hoort. Ik denk dat mijn ADHD me s'nachts wakker houdt. Want als mijn brein gaat, dan gaat het ook. Uh, dat is ook waarom ik dus de hele tijd podcast luister en de hele tijd ergens mee bezig ben. Want zodra ik dat niet meer doe, dan ben ik alleen met mijn gedachten. En dat vind ik verschrikkelijk. Wat gebeurt als je op de bank gaat zitten, thuis, in je eentje, zonder tv aan, zonder radio, zonder muziekje, zonder koptelefoon op? Wat, oh, ge wat gebeurt er dan? Dan word ik heel snel net een gek van mezelf. Dan nou moet ik opstaan en iets gaan doen. Het is, het is geen begin aan. Ja, maar als je dat nou niet mag, je moet gewoon een kwartier lang stilzitten op de bank. Dan voel ik me niet heel prettig naar de hand. Nee. Dan heb ik waarschijnlijk een vervelend drukkend gevoel in mijn maag. Want dat is hoe ik meestal merk dat ik overprikkel raak. Ik, ik heb ook uh, chronische tinnitus. Dat heb ik sinds 2010. Wat is dat? Dat tinnitus is een constante piep in je oor. Oh. Als je naar de kroeg bent gegaan en je komt terug naar mm -hmm. en je hebt die piep in je oor. Dat dan voor altijd. Wow. Dat heb je altijd ja. in één oor. Allebei. Allebei. Ja, ik hoor het nu ook. We Dude. zitten in een, een geluidsdichte ruimte en een koptelefoon of, weet je dan, is, uh, dat maakt het vrij helder. En mij. als je dus, dus bijvoorbeeld s'avonds in bed ligt, dan hoor je het dus ook gewoon, dan hoor je het nog beter, ja. denk ik. Ja, ik heb heel veel hulp erbij gehaald hoor dat wel. Ik heb, uh, een aantal, ik heb heel veel maatschappelijk. Uh, een maatschappelijk werker heeft mij heel veel geholpen. Ik heb bij het VUMC gelopen, v VUMC. Op de um, auditorenafdeling. Waar ze hebben getest of mijn gehoor nog goed in elkaar zat en zo. Mijn gehoor is echt heel erg goed. Ik ben altijd de eerste in een ruimte die iets hoort. Hmm. Zoals een klein geluidje of zo. Mijn gehoor is fantastisch. Daar heb ik niks over te <laughs> Dat is ook lekker trant, trouwens. Ja, ja. Voor de prikkels is dat ook heel fijn uh -huh. dat je super goed hoort. Ja, <laughs> top. <laughs> <laughs> dat is fantastisch. Het is echt een hele lekkere mix. Um, nee, dat... Uh... Nou, een piep. Ja, en dat is een, een harde piep? Of hoe, hoe, hoe kan ik dat uh, het beste... Oké, okay, uh, we... snappen. Ja, heb jij een CRT-televisie nog ergens? Zo'n beeldbuis? Uh, nee, niet meer. Maar ik weet wel wat die, hoe dat werkt. Dus als je die aanzet, dan hoor je... Het is dat, dat, dat hele hoge piepje. Dat specifiek beeldbuis televisies maken. Het is een ontzettend hoge frequentie. Althans, voor mij is dat zo. Want voor, me, voor een hoop mensen is het ook gewoon lage frequenties en middelhoge frequenties. Um, en dat is constant. En ik heb een aantal frequenties aan beide oren die ik constant hoor. Ja. En dat is... Um... Was in de eerste jaren ontzettend frustrerend, omdat ja, ja, ik was als de dood dat het nooit weg zou gaan. Word ja. uh, je er niet knettergek van, nou, ik dan? Ik word er knettergek van, ja. En het is constant mijn, mijn, mijn vingers om mijn oren duwen om te kijken of ik nog hoor of, of dat het veranderd is. En dat, dat, dat waren misschien de engste jaren uit mijn leven. Um, Zegt hij lachend. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja laconieke uit. Ja, ja. Aard. Dat is, is een um, onwijs kloot. Ik kan me er niks voorstellen. Ik ben verschrikkelijk, word, zijn er knettergek van worden. Ja, echt. Ik, vond het, ik vond het doodeng. Maar Ik heb hulp gehad en ik heb het leren accepteren als onderdeel van mezelf. Dus naast dat ik nu merk van hey, mijn maag speelt op of mijn slokdarm speelt op. Uh, daar voel ik druk op als ik overprikkeld raak. Wil het nu ook nog wel eens zo gebeuren dat mijn oren ineens, ineens, sluiter, ineens heel eventjes sluiten worden. En dat gebeurt dan steeds vaker. Hmm. Um, en dat zakt, zakt dan weer af na een minuutje of zo of dat ik het gewoon over het algemeen steeds meer hoor, dat is meestal een teken dat ik overprikkeld raak of overweldigd ben. En ik ben het als een soort van uh, radar gaan gebruiken in de afgelopen jaren uh, van hey, het komt dichterbij en nu moet ik gaan oppassen of een stapje terugnemen van wat ik aan het doen ben. Want als ik dat niet doe, dan beland ik of in een shutdown of ik heb weer een aanval straks en dan, ben, dan heb ik weer twee dagen. Ben ik daar ja, dan leer je wel goed luisteren van jezelf. Ik kan het nog niet heel goed. Nee. Um, het, het, het ding is nu een beetje dat ik dat gevoel altijd heb, het gevoel in mijn maag en, en, en, en dat ik mijn oren hoor dus ik ben nu, ben ik juist op zoek naar de momenten dat ik het niet heb en proberen die te identificeren heb en dan je van... zijn er momenten dat je het soms? niet hoort? soms, ja, ik was, um, was ik was woensdag nee, nee dat, was, dat was donderdagavond toen ik, toen ik tot rust was gekomen uh, na, on, na onze gemiste afspraak mm -hmm. uh, ben ik een, een spel gaan spelen in VR en um, virtual, o, reality. virtual reality. En dat vind ik dan, uh, nou ja, er zijn een hoop slechte spellen tussen, maar ik, ik had toevallig <laughs> een goede gevonden. Um, en dat uh, biedt geen ruimte voor afleiding. Ik kan alleen maar daarmee bezig zijn, want je hebt een koptelefoon op je, hebt die bril op je arsjes. Dus. dus ik was daar. Ik was daar. En ik was daarmee bezig. En dat was het. En ik registreerde het niet, totdat ik die, die bril weer afdeed en, en, en klaar was. ik dacht van, oh, ik voel het even niet. En op het moment dat zij <laughs> komt het weer terug. En dan gaat mijn hoofd er razen, et cetera, et cetera. Maar uh, dat is wel fijn om te merken, dat het dus wel af en toe weg kan gaan. Het kan, ja. het kan. En het is zeldzaam. Het, het, het werkt beter in dat soort situaties, omdat ik gewoon letterlijk geen andere stimuli in me op kan nemen. Uh, als ik voor de tv zit, nou ja, dan, dan hoor ik nog steeds wel, uh, weet ik veel, fietsers over straat Of dan, dan, dan kleppert mijn... Uh, als zeg kap weer door de wind wat mm -hmm. ik jou ook al vertelde in de ja, auto ja, ja. heel vervelend is de afgelopen dagen um, maar ja de momenten zijn er en ik probeer ze nu te spotten en, en hoe meer ik kan leren dat ik me kan dat ik oké okay kan zijn met die momenten zonder dat het vergaat dan uh, um, misschien kan ik dat uitbreiden ja dat je zeg maar je zintuigen zo blootstelt aan iets anders dat er geen ruimte meer is voor die piep ja, ja. nou ja het is niet zozeer de piep hè. het is het is echt het um... de piep die hoor ik altijd daar, daar, dat, is, dat is iets, denk ik, fysieks... Um, waar ik niet, niet echt omheen kan. Maar als ik die rust heb in mijn maag... dan is de piep ook gewoon minder luid. De, de, als mijn algehele stressniveau minder laag is... en ik denk dat het met mijn bloeddruk te maken heeft misschien... Hm. dan hoor ik het gewoon minder. Um, Want ze weten dus ook niet... er is niet een medische uh, oorzaak aan te wijzen... daar komt het door en zo kunnen we het verhelpen. Oh, ik weet exact waardoor het kon. Oh. Ik, was, ik, was, ik was bij een concert... Um, niet meer naar concerten. Over. <laughs> de laatste keer dat ik naar concert ben gaan is denk ik 2014 of zo, I don't know. Um, Omdat is reden ook? of Waarom ga je de, de, Door de prikkeling? Ja, door de prikkeling. Ja, ja, ja. Hoeveelheid mensen, ja. et cetera. Hoe meer ik begon te leren dat het niet echt iets is voor mij, dan ben ik ook minder gegaan. Maar uh, nee, ik was naar een concert. Uh, ik, ben, ik heb altijd mijn oordoppen bij me. En die avond was ik ze toevallig vergeten. Ik stond net iets te dicht bij de boksen. En de volgende dag word ik wakker en de piep is hem nog steeds. En dat is niet normaal. Oh, joh. En toen raakte ik in paniek. Oh, zo. ja, dan zou ik ook meteen denken. Ja. Mijn gehoorbeschadering. Ja. ja, dat heb ik ook. Dat, dat is het ook. Dat is het ook. Nou ja. God. Mijn gehoor is oké, okay, weet je. Technicalities. Maar er is ergens dus iets verkeerd gegaan op die avond. In jouw oorsysteem. Ja, ja ik, ik denk dat door het harde geluid... ...mijn zenuwstelsel is aangetast. En dat ik nu gewoon constant die frequenties hoor. Jezus. En het idee is dat volgens mij... ...ik heb er al een hele tijd niks meer over gelezen. Want ik ben er gewoon niet heel erg mee bezig. Um, los van dat ik het gebruik als een soort van... Uh, Alarmbel. Ja, dat is wel handig. Wat heel handig <laughs> is. Ja. maar Weet je, ik liever dat ik het niet. niet heb eigenlijk. Um, draag oord op, alstublieft. Als je naar een concert gaat, draag alsjeblieft oord op. Doe jezelf een lol. Ah, oh, man. Kom, dat... dit. Dit is, dit is je PSC van de podcast. Nou, dit is wel ja. draag oord op. Het, het komt bij mij ook hard binnen. Want. Um... Dat heb ik nooit gedaan. Nee? En ik altijd gedacht, ah schijt. dan. Ik krijg niet, geen nee, gehoorbeschadiging. Draag oordoppen. Ja, doe dat dus. Ik ga oordoppen. Ja. draaien. Al zijn het van die wegwerpunits <laughs> die je gewoon in je oren schuift. En dan die zijn helemaal prima hoor. Ja. Maar uh, uh, doe dat. Dan bespaar, bespaar jezelf heel Voer veel. bij de radio, om, radio ook ja. gewoon koptelefoon op volume 12 altijd. ja. 12. Mijn radio bij de microfoon. Dat is. Uh, dat is gevaarlijk. Ja. ja. Nou, dat zet het wel even Ik ben blij dat je het nog niet hebt. Ja, nee, ik. Ja. Ik zou er niet moeten denken. Het lijkt me echt verschrikkelijk, eerlijk gezegd, om zo'n piep continu te horen. Maar ik heb persoonlijk wel een beetje iets met te horen. En zo. En ook als het gaat om een beetje overprikkeling. Ja. Als ik zo'n piep in mijn oor heb de hele dag, dan word ik helemaal knettergek. Ik kan niet zeggen dat ik het leuk vind. Nee. nee. <laughs> maar het, misschien bent het ook wel. Dat je dit inderdaad op een gegeven moment ik, ik, gewoon als een soort eigen ja, ervaart. Van, het, nou, ik ben er nou gewend nou aan. Het is onderdeel van mij... Ik heb nog wel zo af en toe inderdaad dat als ik bij... Um, ik was in een aantal maanden geleden, ik weet niet meer precies wanneer dat was, was ik bij, uh, bij een vriend van mij langs om een, een film te kijken. Op gepaste afstand natuurlijk. <laughs> en, um, natuurlijk. Natuurlijk. En uh, ik zat er op de bank en ik ging naar huis. en uh, nou ja, Hij heeft geen speaker set bij zijn televisie. Dus we hoorden de audio via de tv zelf. En ik kan nou net niet tegen het schelle geluid mm. dat de televisie maakt. En er waren een aantal scènes van de films die we hebben gekeken, die gewoon net wat te luid waren. En de week daarna was Martini dus veel erger. Dus toen schoot ik alweer terug in een langzame... In, in die... Uh oh ik, ik ben hier weer. ja yeah. Ik wil hier niet zijn. Um, uh, en dat is... Denk ik... Niet eens erger geworden. Maar ik heb het erger gemaakt in mijn hoofd. Waardoor ik er veel meer op ga letten. En als ik er veel meer op ga letten, dan is het veel luider. Dus hoe meer je ermee bezig bent, hoe erger het wordt. En dat is de catch 22. Als je er straks yeah, stress precies. van raakt. En dat, dat is die spiraal Goed. waar je dan in verzand raakt. En zodra ik een beetje rustiger begon te worden... Ongeveer een weekje later of zo... Ik weet het ook. Ja, ik weet niet of het minder is. Ik weet ook niet of het meer, meer is geworden, maar ik weet wel dat ik het nu niet meer op die manier last van heb. Nee, je het niet meer zelf ervaart. vaart. Ja, maar er is dus ook niet een, een methode of zo dat je ergens gaat liggen op je linkerkant en dan met je rechtervinger en je oh nee rechteroor en ik, nee. dan is het, uh, ik, het ik, mist, ik, ik sla dan? met oordoppen. Maar dat helpt wel tegen zo'n. Of, of hoor je het dan nog nog steeds? Dan? Ja, het, nee, het nee, nee, nee, nee, nee. Het, het, het geluid komt van binnen uit, dus ik hoor het altijd okay. of ik een oordop in heb of niet. Wat... Um, oh. Zou het fijn zijn als ik oordeel op in kon doen? En dat ja, precies. Ik weet niet meer hoe stilte klinkt. <lacht> nee, maar dat, dat is vind echt wel... zo'n raar concept. Nou, maar dat, dat, is, dat vind ik heftig om te horen. En misschien, jij bent natuurlijk al gewend, maar ja, ik ja, vind ja, het wel heftig er, om te, graag te graag horen met. dat je gewoon ja. geen stilte. Want ik weet hoe belangrijk soms stilte kan zijn voor mij. Ja. Dat is allemaal ook weer natuurlijk heel persoonlijk. Maar als ik echt een hele drukke week heb gehad, dan vind ik het heerlijk om gewoon even letterlijk niks. Ik vind mm -hmm. s'avonds nu ook met die lockdown heerlijk om s'avonds met het drama open te slapen. Je hoort helemaal niks, geen auto, niks. Oh, heerlijk. Ik vind dat echt heel fijn. Ja, uh, maar dan alleen, toch elke keer ja, nog zo'n... Die, die, die piep die gaat nooit weg. Ik, hoor, ik, ik zal nooit meer weten wat daadwerkelijk stilte is. En dat vind maar ik een heel mooi concept. Gaat dat nooit meer over? Als ik oud ben. Hè? Als ik oud groot ben. <laughs> um, het idee is dat, uh, volgens mij tenminste, dat die uh, zenuw en dat is, dat is Ik weet echt niet wetenschappelijk hoe dit werkt. En, maar ik heb er aardig wat artikelen over gelezen die een, uh, die een goede bronvermelding hadden. Dus dat, dat vertrouw ik dan. Het idee is dat mijn zenuwuiteinden zijn beschadigd en dat uh, die, die frequenties aanmaken, maar naarmate je ouder wordt, gaat je gehoor ook achteruit. Dus die frequenties die op een gegeven moment die houden, gewoon op. Mm. Um, oh. uh, als die zenuwuiteinden toch afsterven. Dus dan hoor ik die frequentie niet meer. Mm. Ik weet niet hoe lang dat bij mij gaat duren, want ik hoor de frequentie van een moskito nog. Weet je wat een moskito is? Ja, dat is een, die van die units die bij Winkels hangen. Die, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Die, die hoor eigenlijk... ik nog steeds. <laughs> Ik ben 31. Ja, dat bedankt. Maar nou, als je 40 bent, schijnt het geloof ik wat minder te worden hè? Oh, leuk, met die Mosquito. Fijn. Dus je moet nog even heel veel zin in. Een jaar of negen nog. <laughs> ja, cool. Maakt. Echt um, uh, dus het idee is dat het uiteindelijk minder wordt. Maar ja, ik, ik, hou, me, ik hou mijn adem er niet voor vast meer. Inmiddels nee. ook gewoon door. Dus ik, ik ben er niet heel veel mee bezig op een, op een, op een, op een dagelijkse basis. Maar. Wat dat is nou me... een van de... Als we nou uh, autisme, uh, ADD en uh, die piep... Als mm -hmm. je die nou met z'n drieën op een rijtje zit, wil... Is dan voor jou het, het meest belangrijke... Wat stopt? Wat, wat op, nou ja, dat hoeft niet te stoppen hè. Dat autisme had het net al over de visie. Nee, nee, nee, dat nee, hoeft het niet te stoppen. Stopt. Nee. Um, ik zou heel graag willen dat mijn hoofd over het algemeen rustiger is. Ja. Dat ik niet constant aan het overdenken en het nadenken ben. Dat niet elk um, sociaal contactmoment dat ik heb... Volledig onder de loep gelegd hoeft te worden. En dat dat... Het grootste ding ter wereld is ineens. en Bizar dat je ja. het jezelf zo moeilijk kan maken. Hè? Ja. Het is, het ik ken het is dat heel goed echt hoor. Maar, ja. Ja, mag ik vragen hoe jij dat ervaart? Nou ja, wel een beetje op dezelfde manier. Ik denk niet dat ik uh, autistisch ben. Ik mm. weet, nee, ik, het, is mijn, het is nog nooit onderzocht. Dus ik zou niet weten of dat zo is. Ja. Maar ik, ik kan me zo goed verplaatsen in het feit wat jij vertelt. Over uh, het niet kunnen vinden van rust in je hoofd. En het... Continu doordenken op bepaalde onderwerpen waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen ja. en die nog ver in de toekomst liggen. En uh, weet je, zelfs al denk je daar een hele week over na, maakt nog helemaal niks uit. Geen, geen enkel verschil, zijn. maar toch is het zo moeilijk om dat dan niet te doen. En ik ken dat dus heel goed, dat stukje dat je jezelf zo lastig maakt. Ja, en dat neem ik mezelf dan ook kwalijk. Waarom, waarom doe ik dat precies? Aan? Ja, nou. dan moet je pissig op jezelf. Ja, dan denk je denkt van, nou. Ah, Lekker dan. Ja. Terwijl andere mensen gewoon zeggen, ja, stop gewoon daarmee. Ja, de, Yo, <laughs> Maak je niet zo druk en zo. Ja, doe, niet, doe niet zo moeilijk. Maak ja. je nou geen zorgen. Ja. Ja. Ja. Het <laughs> is dan? leuk dat je dat zegt, maar als jij voor mij een handleiding kan geven die precies vertelt op welke knopjes ik moet drukken, zodat ik weet dat het daadwerkelijk gebeurt, gaat het niet gebeuren. Nee. nee. Dus de kunst is om daar vrede mee te hebben, I guess. Ja maar, ja, maar kan dat? Ik bedoel, mindfulness werkt ook totaal niet voor mij. Nee, nee, voor mij ook niet. Want Mediteren uh, Ik vind uh... het heel fijn voor mensen waarvoor het wel werkt Laat ik dat even voorop stellen Ik vind Mindfulness een hartstikke mooi idee En ik heb het vaak geprobeerd en, en, en elke keer dat ik dan denk van oh dit is hem Dan is het hem toch niet ja. Uiteindelijk um, uh, Dingen zoals Headspace vind ik, vind ik, het, zijn, het, zijn, het zijn Headspace gebruik ik wel Bijvoorbeeld als ik uh, echt in slaap moet vallen En ik heb gewoon weer hulp nodig dan zet ik regengeluiden op, want zij bieden ook dan regengeluiden mm. op aan, ah. en als ik heel erg last heb van mijn tinnitus. Hè, dus dat, daar gebruik ik het dan voor. Maar Mindland van het is het algemeen niet voor mij. Um... Nee, daarom vroeg ik er straks ook over stilzit op een bank ja. een kwartier. Want ik bedoel, dat kan ik ook niet zo goed. Gaat niet. Dan, dan gaat het gewoon. Uh, dan denk je, je creëert een plek waarin rust is. Ja. Maar die is alleen maar buiten mijzelf heel rustig. Inderdaad. En binnen loopt het gewoon het op een gegeven moment op. Het is best wel waardevol dat je dan geleerd wordt om op je lichaam te letten. En op je ademhaling te letten. En... Sorry, dat was een boeitje. Mag. Dat ook wel Knip we er wel uh, uit. Ja, nou ja, laat er lekker in zitten, is leuk. <laughs> um, ik ben ook maar mensen. Um, en dan zit je inderdaad een, een, een kwartier stil. En het... Ik vind het heel waardevol dat je dan let op al die andere dingen. En dat je dan leert jezelf afleiden. Maar het lukt gewoon niet. Nee. Het, het, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Uh, hoeveel sessies ik ook doe. Het lukt me niet om me aan dat stramien vast te houden. En het lukt me niet om daar rust in te vinden. Want elke keer als ik daaruit kom. Dan ben ik gestresster dan dat ik erin ging. Mm, want ja. ik ben blootgesteld aan al die gedachten. Um, daar moet ik dan mee dealen. Die moet ik dan maar gewoon voorbij zien gaan. Dat is het idee volgens mij ja. dat je daar gewoon... Ja, ze hoort en ze laat passeren. Dat geen waarde aan hecht, in nee, gaan ze weer. Ja, het is een hele mooie ja. theorie. Ja. <laughs> uh, en het is, ik vind het fantastisch voor mensen waarvoor het werkt. Voor ja. mij werkt het gewoon niet. Nee. nee wat uh, voor mij heel goed is gaan werken is uh, een beetje tegenovergestelde. Mm -hmm. uh, nou, het is niet de tegenovergestelde, want dan zou je zeggen je moet de drukte opzoeken, maar uh, me fysiek uitdagen. Ja. Sport is voor mij echt een, uh, is een hele belangrijke geweest in dit proces. Ja. Dus ik... Um, Ten eerste omdat je je gedachten gewoon eigenlijk uitzit. Tenminste, ik spreek even voor mezelf. Okay. Dus ik ben in die fitness, in die sportschool, ben ik dan die apparaten aan het doen. En het enige wat dan gebeurt is gewoon dat ik fysiek bezig ben. En dan kan ik het wel. Ja. En dat zorgt bij mij ook voor een of andere rust of een, een soort van uh, tijdelijke verlichting van het denken. Ja, zeg maar. ja. Bij mij gebeurt dat alleen als ik in een hyperfocus zit. En ook dat is een term die volgens mij al eens een keer geopend ja, is hier. Ja, die vind ik um, ook heel interessant, die ja. hyperfocus. Dat ik gewoon inderdaad echt helemaal zo'n taal ergens mee bezig ben. Dat zijn mijn beste momenten. Ja. Um, het zijn momenten waarin ik vergeet naar de wc te gaan of water te drinken. <laughs> maar het zijn wel mijn beste momenten, want ik ben volledig ergens op geconcentreerd. En ik geniet er dan met volle teugen van. En uh, Terwijl ik dat zelf niet doorheb. Ja. Kan je je opwekken? Ja, uh, met mate. Dan, dan moet ik echt met die specifieks bezig zijn waarvan ik weet dat het werkt voor mij. Um, als ik iets ritmisch doe. Um, stel, ik speel een ritmespel... Uh, dat gebaseerd is op uh, muziek... Mm -hmm. bijvoorbeeld, en ik moet noten raken... op een bepaalde beat. Um, dat is iets... waar ik heel erg in op kan gaan. Uh, of Tetris. Dan, heb ik, dan, dan uh, heb ik het over... een hele specifieke versie van Tetris. Een hele mooie versie, maar... Uh, hm. het, is, het is wel... Je bent constant bezig met die, die, die, die handeling van... oh, ik ben aan het uitrekenen waar dit blokje moet vallen... en dan moet ik alweer nadenken over het volgende blokje. Er is geen ruimte voor iets anders. En zodra er ja, geen ruimte ja. meer is voor iets anders... dan ga ik er volledig op in. Ja. En dan zoon ik ook uit. Tot op het punt natuurlijk dat ik uitzoon... en dan vervolgens weer ga de ruimte creëren. omdat ik er zo uh, uh, makkelijk inst instinctief op kan reageren... op dat soort uh, mechanische dingen... Um, dat ik weer ruimte creëren om toch neer toch te gaan uitleggen ja. over die dingen. Dus er is, het gaat er vers af en toe. <laughs> maar uh, er zijn momenten waarin ik dat kan opwekken. En dat gebeurt meestal als ik, als ik zit te gamen of als ik inderdaad een ritmespel aan het spelen ben. Ik speel de laatste tijd heel veel uh, van iets dat uh, Beat Saber heet. En dat is uh, een virtual reality spel waarbij je uh, uh, uh, blokjes moet raken met zwaarden. En die komen op de beat langs. Nou, het ziet er niet uit als je het ziet spelen. Het ziet er heel grappig uit, denk ik vooral. Maar het is het... het uh, het gevoel van dat je meegaat met die muziek, dat sleurt me helemaal weg. En ik, ik sta er ook volledig van te zweten. Dus dat is ook gelijk mijn, uh, mijn workout. workout. Ja. Uh, dus ik vind het nog wel ergens, maar naar buiten gaan om te sporten, kan ik dan weer niet. Want dan loop ik dan weer rond uh, zelfbewuste zijn over ja, mijn nee, lijf. Dat, dat, en ja. en, en uh, mensen die er zijn en dan vang ik weer gesprekken op en dan hoor ik weer geluid en zie ik auto's langs rijden. En dan is het dan weer te overprikkelend, terwijl ik me probeer te concentreren op een podcast. Want ik probeer me af te leiden van hetgeen dat ik aan het doen ben. Omdat ik hardlopen niet leuk vind. Mm, ik hou niet van yeah. de handelingen. Ik heb het een tijd gedaan. Ik vind het niet leuk. Ik heb mijn hardloopschoenen nog wel. Pff, die staan stoftappen. Nou, ik ga nu niet zeggen. Oh, je moet weer hardlopen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee Luister, fantastisch uh, dat het voor jou werkt. Precies, voor mij precies. werkt specifiek dat niet. Ik moet wel beweging ergens anders vinden. Anders zit ik gewoon om reten de hele dag. Maar wat als je nou zo'n zo hyperfocus een beetje kan... Uh, uh, gaan uitleggen hoe dat voelt als die voorbij is. Want mm -hmm. Daarin zit je dus en dan ben je volledig gelukkig en dan ben je je hoofd even kwijt. Mm -hmm. Dus dan ben je puur dat spel doen. Wat gebeurt er dan als je dat spel uit? Nou, hoe, lang, hoe lang zit je in zo'n hyperfocus? Dat kan echt uren duren. Hè? Het kan uren duren. Ja, ik zo, zo af en toe um, en dat is heel zeldzaam hoor. Maar dan dat ik gewoon een volledige dag in verdwijn. Um, dat is dan niet zo prettig, want dan kom ik uit en dan merk ik dat ik trek heb. En, <laughs> ja, uh, uh, <laughs> je verwaarloosde. Ja, ja precies. De hele dag, en ja. Uh, dat is wel zo'n <laughs> grens. Ja. Die, die, die, die, daar wil ik niet overheen, want het is gewoon een beetje gevaarlijk ook uh, maar als ik er over het algemeen uit kon, dan ben ik weer teleurgesteld dat ik eruit ben maar tegelijkertijd kijk ik er ook wel met veel plezier op terug. Maar het is dus niet dat je dan uh, bijvoorbeeld heel rustig bent, zo van uh, heel zen, van oh, ik, ik zeg maar wat ik kan me nee. voorstellen dat het namelijk ook heel inspannend is dus je, ver, je vermoeit je lichaam ja ik ben meestal maar je hoofd blijft rustig op zich ja mijn hoofd blijft rustig, maar dan zodra ik daar weer uit ben dan schakelt gelijk alles weer aan hm. Er is niet een uitknop daarvoor. Mijn gedachten die blijven toch gewoon doorrazen. Er is geen manier waarop ik dat kan. Dus je zet ze niet uit, maar je leidt ze af. Ja. Hm. ja. Ze blijven er eigenlijk gewoon altijd. Ze blijven er altijd. Maar als ik geen ruimte heb om ermee bezig te zijn, dan kan ik er niet mee bezig zijn. En dan denk ik er ook niet echt aan. Maar zodra dat weer voorbij is, dan, dan, dan begint het hele riedeltje gewoon weer opnieuw. Er is geen manier voor mij om te kunnen zeggen, oh, ik heb nu even die hyperfocus gehad, dus ik ben voorlopig rustig. Nee, um, en dat ik, is het niet zo. Nee, precies. Ik heb ook heel mijn leven um, uh, metylphenidaat, het werkzame stofje voor, van Ritalin, um, oh, ja. uh, geslikt. Um, ook leuk. Uh, toen ik uh, drie was, uh, kon, ik nog niet, kon ik nog niet echt praten. Uh, ik kon alleen maar schreeuwen. Niet leuk voor mijn ouders. <laughs> arme, arme moeder. Oh, verschrikkelijk. Maar goed, ik ben toen uh, bij een neuroloog geweest blijkbaar en die zei van, nou, hier is Ritalin. Veel plezier. Uh, um, ja, wat? Ja, ik, weet het nu niet, ik, weet niet, ik weet niet hoe die fast, handeling gegaan fast, is. Vast niet zoals je uh, ik, het nu zegt. Ik, maar... ik ben het, aan het een beetje aan het marginaliseren <laughs> en in een poging om ook een beetje grappig te zijn. Maar op die uh, derde kreeg je toen al ritalin, dat is op zich wel een ja. hele... Ja, dat heb ik uh, geslikt tot, ik, uh, tot, tot in mijn late tienerjaren. En toen ben ik er ook weer geduldig mee gestopt en toen ben ik weer geduldig mee begonnen. Maar wat dat met mij doet is dat verhoogt mijn bloeddruk en um, het maakt mijn, re uh, mijn reactie een stuk trager. Um, uh, ik, heb het, uh, ik, ik heb nog heel veel inderdaad liggen, omdat ik het de afgelopen jaren heb ik het um, als gehouden recept van mijn huisarts gekregen, maar op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt omdat ik gek werd van mezelf. Hmm. Want de dingen die ik dan leuk vond, vond ik ineens niet zo leuk meer. En uh, uh, mijn reactievermogen was uh, trager en dan kon ik ook een hoop dingen die ik leuk vond om te doen, minder goed doen. Want hoe... Wat, wat... Ja, ik weet dat het iets doet met uh, kinderen die heel druk zijn, natuurlijk, mm -hmm. dat ze dus iets rustiger maken. Maar wat, wat doet het in je lijf dan? Verdooft het een beetje? Of... Hmm. Ik, weet ik niet. Uh, in mijn geval krijg ik er een hogere bloeddruk van. Uh, en, en, en dat merk oh, dat ik ook wel. Mijn uh, hart kan er nog wel een beetje van uh, mijn hartslag kan er een beetje van verhogen. Oh wel, um, ja. ik dacht, eraan, juist juist Ja. Uh, maar tegelijkertijd in mijn hoofd ben ik minder wazig. Dus ik heb ietsje meer helderheid. Mm. Ik kan me net wat beter concentreren op dingen. Net wat minder snel afgeleid raken. Dat als ik begin aan een taak. Dat ik niet denk. Oh wat gebeurt er met Spotify. Maar ik moet ik wel eigenlijk een ander nummer aanzetten. <laughs> want dan voel ik me waarschijnlijk beter. En kan ik me beter concentreren. Laat <laughs> ik even een kop koffie pakken. Weet je hoe het gaat? Er... Uh, ja, ja precies dat. Ja dat, dat klinkt helemaal niet. Ja precies. <laughs> die, die hele leuke procrastinatie, Dat is iets waar ook gewoon constant toe En dat zal niet alleen voor mij het geval zijn. Dat is heel veel mensen natuurlijk doen. Maar goed, ik heb daar ietsje minder last van dat ik afgeleid raak. Ik kan beter, uh, nou ja, ik heb een paar keer al moeten vragen van, hé, hey, wat is je vraag ook alweer? Dat heb ik ietsje minder hm. als ik uh, aan de methylphenidatie zit. Maar ja, dan kan ik ook minder goed bietweebers spelen. En dan kan ik ook minder goed um, genieten van dingen die ik over het algemeen wel heel leuk vind. En, en dat staat mij dan zo tegen. De, als dat van mij wordt afgenomen, ja, dan, dan wil ik het eigenlijk niet. Nee. Ik ben er ook gewoon weer mee gestopt. Ik denk ook niet dat ik weer ga beginnen. Ja. Nee, dat is, uh, dat is uh, ook een heel bekend uh, probleem. De, de bijwerkingen, of eigenlijk gewoon de werking die het heeft. Het hoeft niet eens per se een bijwerking te zijn. Ja, ja. En voor andere mensen werkt het, uh, doet het wonderen. En dat is, dat, dat is fantastisch, uh, voor ze natuurlijk, want het werkt bij iedereen heel anders. Maar uh, bij mij helaas uh, niet echt. Toch heb ik het groot gedeelte van mijn leven geslikt. Ja. Ik uh, zit nog een beetje te denken aan, ja, je weet het natuurlijk nog zo'n relatief kort... Dat je die diagnose hebt. Zijn er nou stappen die je denkt in de toekomst. die ik wil gaan zetten? Bijvoorbeeld. Uh, een, een goede therapie vinden. of een, uh, een groep vinden. waarin mensen. die autistisch zijn. Mm -hmm. met mij praten over het zijn van. Of uh, heb, je, heb je. heb je een idee. van hoe jouw toekomst eruit ziet? Nee. Ik heb geen <laughs> idee. Je zit er nog heel. heel midden ja, in, natuurlijk. Ja, dit, dit is heel nieuw voor mij allemaal. Ja. Ik um, ben heel veel aan het luisteren. naar mensen die autistisch zijn. Dus. nou ja. Ik praat. Ik praat waar ik kan met Marcel, bijvoorbeeld. Um, ik um, ik volg mensen uh, op het internet uh, die uh, zich daarover uiten en die, die uh, ja, advocacy dingen doen, dus in principe uh, dus er spraakzaam over zijn. Ik, ik volg Els nu ook, om uh, um iets te noemen. Um, ja, heb je, daar heb je dus wat aan, om de verhalen ja, van andere mensen te horen. Ja, te absoluut. Kijken, hoe, ik heb die ook psycho-educatie gehad voor een tien sessies of zo. Nu... Was dat vooral interessant omdat ik kon praten met mensen die uh, ervaringen deelden. En, en die ervaringen waren vaak heel herkenbaar voor mij. Hoe ze reageren op chit-chat bijvoorbeeld. Dus ik, ik, ik kan in sociale situaties heel slecht omgaan met de. de, oh, de kalfjes. Ja. Uh, wat heeft Tante Bep nu weer gedaan? En al, die, al, die, al, die, al die basale dingen, daar kan ik heel weinig mee. Daar kan ik ook niet op reageren. Um, ik vind het heel dat lastig. Niet of wil je dat niet? Ik weet het niet. Want als je het doet, heb je dan niet. Uh, dus ik spreek gewoon even vanuit mezelf. Als je, als je dat doet, ja, maar 100%. voel je jezelf dan ook een beetje... alsof je jezelf verlogent en denkt... wat ben ik god van aan het doen met dat oude hoer? Van, oh ja, de zon schijnt weer. Ja, het was niet zo lekker weer. Een beetje wel. Ja, toch? Dat, ja. Is, ja, dat, ik, dat ken ik wel. Ja. Maar dan voel je, Ik heb helemaal geen zin om met jou te praten. Nee, inderdaad, en, en dan denk <laughs> ik ook van... ja, ik, er zijn onderwerpen waar ik veel liever over praat. Uh, Precies, ook dat, ja. ja. En, en, en ik kan daar dan niet in meegaan. Nee. Uh, en dat maakt sociale interacties voor mij ook lastig. En er zijn andere mensen die zeiden van... ja. Dat heb ik ook. Ik, hou, ik, ik, kan, ik, kan, niet, ik kan niet tegen die chitchat en dat, daarom kan ik moeilijk mijn familie opzoeken voor langer dan een paar uur en um, daar identificeerde ik wel heel erg mee. Ja. Maar het is ook belangrijk voor je omgeving uiteindelijk om dan te weten. Oh, daar houdt hij eigenlijk niet van dat ja. gechitchat. En ja, uh, per allemaal... se oogcontact is ook niet per se wat ik moet verwachten bij Kevin. Nee, precies. Het zijn, het zijn allemaal van dat soort dingetjes die ik nog aan het leren ben. Hè. van Oké, okay, ik vind het prettig als ik afbaken wanneer ik ergens ben. Dus als ik als ik wordt verwacht op een tijdstip... Dan, dan vind ik het ook prettig om te weten... wanneer ga ik naar huis? Um, uh, wat gaat er gebeuren? In welke omgeving zit ik? Nou, hier vond ik het fijn... want ik had de foto's al gezien van de studio's dus ik was exact voor camera ik in ging zitten. Um, daar uh, staat de foto ook online. Ja, het, het helpt <laughs> wel hoor, het helpt echt. Ja, nee, um, nee. En uh, dat, soort, dat soort dingetjes... of, of wie er zijn... Um, uh, uh, nou, wist ik bijvoorbeeld hier... Bijvoorbeeld dat, dat, dat je familie aanwezig zou zijn... De hond was een hele leuke verrassing. Oh ja, dat had ik ja. niet verteld. Nee, precies. Dat vond ik een hele leuke verrassing. Dat, uh, er zijn weinig leukere verrassingen dan een plotselinge hond. Echt. <laughs> Zeker mijn hond is zo lief is. Dat is een hele lieve hond. Absoluut. Dank u um, En Het zijn allemaal dat soort dingetjes die ik langzaam aan het uitvogelen ben. En, en kijken hoe ik dat kan communiceren. Um, en me er niet ongemakkelijk voelen om me te communiceren. Want ik vind het nog steeds heel lastig om erover te praten. Uh, ook met goede vrienden vind ik het heel lastig om erover te praten, om open te zijn over mijn behoeftes, over wat ik nodig heb om met iemand te kunnen afspreken bijvoorbeeld. Ja, maar wel heel goed dat je dat er wel aangeeft. En in zulke dingen hebben we ook gewoon tijd nodig, denk ik. Ook voor jezelf om te accepteren ja. dat het zo is. Ja. ja, dat gaat nog even duren, denk ik. Ja, ja, denk je? Ja. Ik heb een lange weg te gaan. Ik zit in het midden van een burn-out. Er zijn heel ik veel dingen weleken. aan heel veel zijdes die ik nog kan leren, ja. Ja, en maar wat we straks ook even, dus even aanstipte, dat, dat ego is natuurlijk ook zo'n onwijs vervelend ding dat gewoon in de weg zit de hele ja, dat tijd met dan, dit soort uh, ja. herstel. Uh... Ik word er niet heel gevoelig van als ik inderdaad banen zie langskomen waarvan ik denk van, mm. ik heb die fout wel gemaakt hoor. Ik heb in oktober vorig jaar heb ik gereageerd, uh, gesolliciteerd op banen omdat ik dacht, ja ik kan weer. Tuurlijk, ja, ja. waarom, ja, is waarom ik... Ik ben ik er klaar voor? Ik ben een held, nee, dus ik kan it. dat. En oh. um, uh, nee, dat, dat, dat ging finaal mis, da daardoor heb ik een fikse terugval gehad. Uh, en daar heb ik ook gelijk van geleerd: van, tjoh, nee, ik ben hier nog niet klaar voor. Ik, ik kwam in één sociale situatie terecht. waarin een andere persoon niet reageerde. zoals ik had verwacht dat die persoon zou reageren in zo'n situatie. En dat was hem. Het was klaar. Ik kon dat gesprek amper voeren. Uh, en het was de tweede ronde van een sollicitatiegesprek. En de eerste was superleuk. En de tweede, uh, nou ja, de persoon aan de andere kant die kwam niet heel erg geïnteresseerd over. en die zat met zijn voeten op het bureau. En <laughs> ik kon daar niet mee dealen. Ik kon daar gewoon niet mee dealen. Uh, da, want dat was niet het draaiboek dat ik had opgebouwd rondom sollicitatiegesprekken. Maar normaal gesproken, stel, stel ik zit daar, dan denk ik... Wat een azo, die zit er nou, een beetje negeren en een beetje focus op iemand anders. Of een beetje gewoon überhaupt negeren dat hij dat mm -hmm. doet. Maar dat gaat, wat gebeurt er bij jou dan? Ik vang al die social cues op en ik probeer die te verwerken. En... Maar denk je dan, oh dat doet hij omdat ik uh, oninteressant ben? Nee. Oh dat niet? Nee, dat niet. Hij heeft waarschijnlijk zijn eigen bewegingen ervoor. Dat weet ik niet. Ik, ik denk ook niet dat... Ik bedoel, je kan er niet vanuit gaan dat wie jij op straat ziet. Uh, je weet niet wat ze denken, je weet niet wat voor persoon dat is. En je kan er ook niet vanuit gaan dat ze bijvoorbeeld neurotypisch zijn. Dus dat ze altijd binnen diezelfde dezelfde stamin kunnen communiceren met jou. Nee. Dus die persoon waarschijnlijk ook niet. Maar omdat het zo afweek van het plaatje dat ik ervan had, het maatschappelijk gevormde plaatje, de, de trainingen die ik heb gehad in het hoe moet je solliciteren en, en met mensen praten tijdens mijn minor kon ik ook niet meer reageren, goed reageren op zijn, verja op zijn vragen. Want zijn vragen waren vervolgens ook heel non-conventioneel. Hmm. Onconventioneel. En, en dat ging finaal mis. Dus ik, ik, ik viel over mijn woorden. Um, ik, ik, uh, ik, vergat, uh, ik vergat woorden um, ook nog eens. Uh, mijn vocabulaire werd gewoon teruggedraaid naar standje nul. Ik ben tweetalig, uh, Engels en Nederlands. En het was een Engels gesprek en meestal ging ik Meestal, dat, heb ik, dat is nog nooit een probleem geweest... maar ineens ging ik Engelse woorden terugvertalen naar het Nederlands... terwijl ik juist meestal de andere kant op doe. <laughs> um, als op... je daarop terugkijkt, als je daar naar jezelf kijkt... Wat, mm -hmm. wat zou je dan... hoe zou je eigenlijk willen dat je reageert? Dat je die man daarop, of vrouw... dat je die daarop aanspreekt en zegt... Uh, hallo, waarom zit u eigenlijk met uw voelen Ik vind het een beetje een vervelende situatie... en ik vind het een beetje raar vraag die u stelt. Of... Nee, dat ook niet, want ik wil niet oordelen over wat die persoon zijn mentale staat... misschien zou zijn geweest. Uh, um, en, en ik weet niet hoe zijn avond ervoor was... om maar iets te noemen. Daar kan ik niet over oordelen. Um, neem niet weg dat, dat het... geen prettige situatie creëerde voor mij. Nee. Um, wat ik wil doen is dat herkennen... en blij zijn dat ik die baan nu niet heb zodat ik niet in een werksituatie hm. terechtkom waarbij <laughs> ik constant met dat soort dingen moet omgaan. Ja, ja dat is een hele goeie. Ja. Ja. Dus daar, daar kan ik mezelf nu... Dat was, dat was een lesje voor mij. Ik kan mezelf nu ietsje beter behoeden misschien... als ik dat soort dingen tegenkom. Dus als je dat de volgende keer tegenkomt... dan zou je willen dat je denkt... Ach, nou dat is sowieso iets waar ik... ga ik me niet druk op maken? Hier wil ik eigenlijk niet eens werken. Misschien is dit dan niet iets voor mij, ja. inderdaad. En uh, dat is een belangrijke les. Denk ik. Ja. ja. Ik heb nog een lange weg te gaan over wat dat betreft. Ja, maar ik denk dat je ook wel hebt hè, flink zelfinzicht ontwikkeld in de afgelopen uh, jaar, denk ik. Sinds je die dierenhuis ja. nou, ongeveer. Dus, ja. Ja, uh, ja, sinds ik, ja, sinds ik in Haarlem woon. Ja. Sinds mijn, mijn ook. moest ik ook negen maanden opwachten. Dus dat... En bovendien, Kevin, vind ik het ook wel knap dat je gewoon na zo kort uh, te weten, dat je ook denkt, nou oké, okay, dan is dus de oplossing is om er maar, maar gewoon open over te zijn. En uh, het, het bespreekbaar te maken, zodat mensen weten met wie ze dealen. Mm -hmm. nou, ja. Dat is ook iets wat je redelijk snel doet, vind ik. Dank, dankjewel. <laughs> denk ik. Ja, I don't know, ik ben niet heel goed zijn in alleen het lastig ja, complimenten. Dat is een heel Ja, precies. Ja, dat ga ik. Inderdaad. Nee, uh, ja, uh, het, ik, ik moet wel. Ik ben nu op het punt gekomen waarbij ik denk, ik moet wel. Want ik wil graag een fijne relatie hebben met de mensen om me heen waarvan ik hou. En als ik niet open ben hierover, dan wordt het steeds moeilijker voor mij om met ze te communiceren. En als het steeds moeilijker wordt voor mij om met ze te communiceren, dan wil ik ze ook minder zien. En als ik ze minder wil zien, dan verlies ik ze downward spiral. Ja, ja dat is, het gaat niet goed. Nee, precies. Althans, ik weet dat het niet zo is. Want de mensen waarmee ik me zijn omzing, heb omsingeld, dat zijn de liefste mensen die ik, die, die, die ik me, me kan wensen. Mijn vrienden, die zijn me zo dierbaar. Die zijn me zo ontzettend dierbaar. Is dat dan niet gewoon een zingeving voor je? Ja. Ja, toch? Ja, dat is 100% zingeving voor me. Ja. Dat is een fijne gewaarwording, dankjewel. Ja, hou ja. dat vast en bouw ja. dat uit, zou ik zeggen. Ja, ja maar, precies. Of hou, hou, hou er in ieder geval aan vast, dat ja. dat iets heel moois is. Nee, het zijn ook heel veel dingen die mooi zijn in je leven, toch? Ja, 100%. Ik... Ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb gewoon fantastische, ik heb fantastische mensen om me heen. En daar ben ik heel gelukkig mee. Uh, die, die, die steunen me ook overal in. Die waren toen het, uh, toen het in 2019 misging bij mij. Die, die, die stonden ook als eerste op de stoep om eten voor me te maken. En ervoor te zorgen dat ik voor mezelf zorgde. En um, om met me te praten als het, als het moest. En om me op te vangen als het moest. En ik weet niet wat ik zonder die mensen in mijn leven zou kunnen of moeten of willen. Niets, ik wil het ook helemaal niet. Ik wil het helemaal niet indenken. Daar um, ben ik heel erg dankbaar voor. Maar tegelijkertijd wil ik graag... Ik wil ze ook niet buitensluiten van hoe mijn hoofd werkt. En hoe ik in elkaar steek. Ik wil niet uh, dat dat ten koste gaat van mij ook. Uh, daar zit een, een fijne grens in. Ik denk, ik denk dat, dat we elkaar daarin kunnen vinden. Uh, wat dat betreft. Ik zou heel graag willen kunnen zeggen, zonder dat ik me schuldig erover voel, dat ik het niet prettig vind, als... Uh, weet ik veel, dat, dat, dat, iets, dat iets me gewoon dwars zit. Als ik dat zou kunnen vertellen, zonder dat ik me er schuldig over voel, of omdat ik bang ben, omdat ik ruimte in beslag neem, want ik ben altijd bang om ruimte in beslag te nemen ergens. Um, maar ik... kun je het daar niet over hebben met, met vrienden dan? Van, kan ik die hier niet gewoon eerlijk... Ik, ik neem aan dat je daar gewoon eerlijk over kan zijn, toch, bij vrienden? Ja, en zeker we... mensen die gewoon, ja. bij je, zoals je het omschrijft, bij je op de stoep staan als het niet goed gaat, er altijd bereid zijn om je te helpen. Ja. Dat ja. soort mensen zijn natuurlijk juist benieuwd hoe het met je gaat. Mm -hmm. En ik kan het. Maar tegelijkertijd kan ik dat niet loszien van de problemen die misschien zij hebben op dat moment. En dat, dat is... Denk ik een, een ding met autisme is: ik ben heel erg perceptief als het aankomt op, op hoe mensen zich uiten, emoties. Um, en ik neem emoties ook over van anderen. Ik spiegel dat gewoon heel erg. Um, dus als iemand pijn heeft, dan. Ik, ik, het is 100% niet hetzelfde, maar ik voel ook pijn. Mm -hmm. uh, en ik neem, dat, ik neem dat over. En ik kan ook zien als mensen 40 uur per week werken dat dat ze misschien niet altijd energie hebben om met mij te praten over dat soort dingen en in mijn beste momenten vraag ik of ze de energie hebben oh, om met mij je, te praten dat over dat, dat soort dingen. dat is supergoed Maar dat doe ik vaak ook niet. Uh, als ik het wel zou willen, als ik dingen wel bespreekbaar zou willen maken, gewoon omdat ik het idee heb dat ik ze daarmee een plezier doe. En omdat ik daarmee mensen tegemoet kom. Door ja. door daar uh, ja, nou, ja. Ja, ik moet af en toe gewoon een beetje lachen, omdat ik je dat en dat zeiden straks ook al, dat het pleasen van, uh, van mensen, dat dat, jij zo, uh, dat dat in jou zit en dat het ook zo vervelend is. Mm -hmm. ja, ik ken dat heel goed. Ja. Ik heb dat ook moeten afleren om, ja. om dat niet te doen. Hoe, ja. heb, je, hoe heb je dat, hoe heb ja, je dat afgeleerd? Ja, ik kan ik straks niet kunnen vertellen. Lange weg gewoon ja. een lange weg en ook een beetje proberen te denken en dat hoor ik ook bij jou uh, terug. Uh, er zijn dingen die gebeuren in mij, daar kan ik gewoon niet zo heel veel aan doen. Ja. Uh, en als andere mensen daarop reageren op een manier waarvan ik denk: nou, wat raar. dan heb mm -hmm. ik nu geleerd om te denken: nou, uh, pech voor jou. Ja. <laughs> en, en, en ik voelde me daar altijd heel schuldig over. Ook over relaties met mijn vader, met mijn moeder. En dan uh, dat ik daar niet was. En uh, nou, yep. Ja. En ik heb geleerd, als ik daar nu, maar dat heeft heel veel tijd gekost om daar afstand van te nemen. Toen denk ik, ja, maar die situatie is laat. Ten eerste lag het helemaal niet aan mij dat dat contact zo slecht was. En dat ik me daar ook schuldig over gevoel. dat he, draagt helemaal nergens aan bij. Dan word, word ik alleen maar veel verdrietiger. van. Ja. Dus ik heb ook een beetje geleerd om een beetje schijn te hebben aan mensen, denk ik. Dat vind ik heel knap. <laughs> dat vind ik heel knap. Ja, maar het is ook niet iets dat ik, me wat ik... toen weer in de auto zat hier natuurlijk, dat ik niet gewoon de bus heb gepakt. Meen je dat? Ja, meen ik. Ja. ja, maar kijk, andersom snap ik dat ook weer. Want ik zou me dan schuldig voelen als jij de bus moest pakken. Snap je? Snap je? <laughs> <laughs> ja, ja, terwijl ik hier naartoe kom en jij mij een podium biedt om te praten over mijn problemen. Nee, nee jij komt hier naartoe om uh, aan mijn podcast mee te oh, werken. Snap je? Ja? snap je. <laughs> ja, echt bizar. <laughs> ja, ook, nee, precies. Het is, het, is, het, is, het, is, het is altijd die wisselwerking. En, en ik zou heel graag wat meer uh, dat willen kunnen loslaten en niet daar constant over inzitten over wat iemand anders denkt of... Waar iemand anders mee bezig is. Ja, je en... hoort, ik kan het nog steeds niet heel goed. Maar nee, de, wel, ja. in de meeste gevallen. En ook dat is voornamelijk voor mensen die nu niet heel erg dicht bij mij staan. daar kan ik dat een stuk makkelijker mm -hmm. uh, uh, mee. Ja. ja, dat snap ik. Ja, dat uh, kan ik ook. Ja, maar de, hoor ik ook nog wel. Denk ik. Ja, weet ik niet. <laughs> nee, in trouwens, de toekomst. nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Wat wil ik? Nee, nee, nee, dat is helemaal niet waar. Iemand, ik, een, een cashier yeah. bij uh, daar, daar hou je ook rekening mee. Ja, ja 100 ja, ja, Ik ben ja, altijd die guy dat. die mensen nu. die uitwijkt op straat omdat ik anderhalf meter afstand wil houden. Ja. En al die andere mensen die <laughs> geven daar helemaal geen snars om. Maar ik loop er vrolijk omheen. Ik kan wel heel goed vieze blikken gooien... van mensen die gewoon geen snars geven aan de Daar <laughs> Dat is de ik, ik uitstekend goed tegenwoordig. Maar niemand valt het op. <laughs> <laughs> dus het is niet alsof het helpt of zo. Nou, het is een klein stapje. Ja, een voor jezelf is het een klein stapje. Inderdaad. Het ja. dat, dat dat, dat, dat is heel belangrijk voor mij dat ik daar... Wat um, opener in wordt. Want als ik er open in word en er wordt meer over gecommuniceerd. dan kan ik er ook aan werken. Ja. ja. En aan de andere kant vind ik het ook soms. als ik. als ik er nu. ik zit er een beetje hard op over na te denken. maar als je dan. Mm -hmm. uh, dat dat please gevoel is. natuurlijk ook. Uh, aan de andere kant is het ook wel. het is niet heel slecht dat je dat hebt. dat je gewoon. wil aardig wil zijn. dat is eigenlijk. weer in kern waar het op neerkomt. Ja. dat je gewoon aardig wil zijn. voor mensen in je omgeving. Ja, maar. Alleen ja. Moet Jezelf niet in de weg gaan zitten. Natuurlijk. Het heeft mezelf. het heeft mij de afgelopen tien jaar heel erg in de weg gezeten. Ja. Ja. Uh, um, in situaties uh, waarin ik iets niet kon, uh, zei ik heel, veel, heel vaak tegen mezelf, nou wees gewoon geen klootzak. Of wees gewoon eens aardig, ja. doe, doe eens normaal. Cijfer jezelf een beetje weg. Ja, <laughs> um, en dat deed ik uh, de hele tijd om te kunnen omgaan met sociale situaties uh, waar, waar ik niet echt omheen kon. De dingen die van mij verwacht werden, waar, waar, waar ik aan meedeed en waar ik aan participeerde, zoals inderdaad familiebijeenkomst, et cetera. Um, uh, en... Uh, ik, ik, uh... Uh, de, me de mensen waar ik nu over praat super lieve mensen hoor trouwens daar niet van die waren altijd heel erg tegemoetkomend voor mij ook en, uh, en, en heel aardig uh, maar er was ook gewoon geen context er was, nou, er was wel een context van die familiebijeenkomsten, maar niet ik kon niet, ik kon niet praten over mijn speciale interesses ik kon niet echt um, een, een, een gesprek opbouwen en in het begin toen ik ik dans een beetje om de feiten heen, merk ik nu. Ah, um, als je het niet wilt lopen, nee, wil zeggen nee, dan hoef ik, je dat je probeer niet beetje Ik probeer een beetje op te passen. Maar um, in mijn vorige relatie uh, uh, was het soms. Uh, dat was lastig, omdat uh, er veel familiebijeenkomsten waren. En ik uh, begreep heel goed, natuurlijk, van hey, dat vinden ze gezellig en fijn om bij elkaar te zijn. En het waren super mensen. Um, echt ontzettend lief. Um, uh, en ik ging daar dan in het begin altijd mee naartoe. En toen kon ik dat nog, want toen werkte ik ook nog niet. Uh, en toen is dat door de jaren heen steeds slechter geworden. En ik voel me er ook nog steeds heel vervelend over... Hoe dat, uh, wat voor effect dat heeft gehad op mijn partner toen. Um, want ik kon het niet onder woorden brengen wat er bij mij gebeurde. Ik, ik had alleen maar shutdowns de hele tijd. En ik kreeg uh, migraines en, en, uh, en, uh, en maagzuuraanvallen van de stress. Uh, en van, het over, van de overprikkeldheid. Had, en je was niet gezellig? Op, op ik was niet gezellig. Ik dus was zei, niet, ik was de niet de terug... terug. Of op de weg terug De trein. We hebben... De trein. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, wat, uh, waarom was je stil? Nou ja, dat. je Op een gegeven moment uh, was, het, was het zo erg dat dat, dat, dat, dat in de trein daar naartoe al fout ging. En dan, dan merkte ze dat. En dan merkte ik dat zij dat ook vervelend vond. En dat vond ik vervelend omdat ik haar vervelend liet voelen. Nou ja, ja ik voelde me heel erg bezwaard. En uh, ik vond dat vervelend dat ik daar niet gewoon aan kon bijdragen. Uh, en daarbij kon zijn en dat ook gewoon leuk vinden want ik kan heel, zie ik kan heel goed zien hoe iedereen het naar zijn zin heeft en daar ja. wil ik heel graag dan bij horen en aan bijdragen en dat kon ik niet en dat doet me nog steeds heel veel pijn als ik daaraan terugdenk um, uh, dat, dat gevoel dat ik die mensen teleur heb gesteld um, omdat ik nou ja ik voor mijn gevoel werd ik gewoon heel onbeschoft en was ik gewoon niet gezellig meer om bij in de buurt te zijn uh, ...dat heeft voor heel veel wrijving gezorgd. En... ...uiteindelijk ook dat mijn ontdekking... ...dat ik autistisch ben... Uh, ...nou ja, toen was het al te laat. Hm. Ja. Maar denk je dat die mensen... ...als ze dit nou zouden horen, het wel beter begrijpen? Misschien. Ja. Dus dan... Wellicht wel. Ik denk dat ze het altijd al hebben begrepen. Maar... Um, ...ik kon gewoon fysiek niet die stap zetten... Om zoals terug te moeten komen. Sorry, ik word een beetje emotioneel nu. Ja, dat is niet erg. Ja, dat vond ik heel lastig. Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook uh, heel vervelend. Zeker als het zo'n uitwerking heeft. En je kan ja. er niks aan doen, hè? dat is het hele probleem. Je, nee. je, je wil graag, maar het gaat niet. Ik wil er zo graag. Ik wilde zo graag gewoon meegaan met alles en, en het allemaal leuk vinden, het allemaal gewoon doen. En je zou kloten en schuldig voelen op de weg terug, als het niet gelukt is. Ja, ja de, ik, op, de, het... op de weg ernaartoe al, omdat ik exact ja. wist wat er ging gebeuren. Ja, omdat je niet dan die verwacht, ik kan voldoen. Nee, inderdaad. Pff, ja, dat is kut, man. Ja. ja, dat deed heel veel pijn. En dat doet nog steeds heel veel pijn, um, als ik daaraan terugdenk. En dat is niet omdat... Um, wil ik graag even benadrukken. Dat is niet omdat, omdat mijn vorige partner. of zo dat me zo op het hart heeft gedrukt. dat ik het anders moet doen. of weet ik veel wat. Maar nee. dat is zo gewoon echt. Omdat ik, het, omdat ik het niet kon. En omdat ik het niet onder woorden kon brengen. En het gebrek aan die communicatievaardigheid. de kennis die ik nu heb. was zo waardevol geweest toen. Ja, ja, ja. Dat, maar ja, dat is achteraf, hè? Ja, want misschien had ik dan niet doorgepusht. met 40 uur per week. en had ik wat meer ruimte en, uh, kunnen maken. voor andere dingen. En. nou ja. Weet je, je kan heel veel wat als gaan Precies. Het heeft geen zin eigenlijk nee, ook. Maar... Nee. Het is gewoon uh, zo gegaan zoals het. het is. gegaan. Je kan er misschien van leren in de toekomst. Dat is yeah. misschien het enige. Het uh. scenario denken, dat uh, doe ik daar ook nog wel eens over. Dat ik, dat ik daarin terugschiet. Want wij waren wel uh, bijna elf jaar samen. Het hmm. heel lang. Dus we zijn samen opgegroeid. En het is best wel lastig om dan daaruit te komen. Uh, zonder routines ineens. Uh, het is de eerste keer dat ik op mezelf woon. Um... Heb je het met haar wel eens besproken nog dan? Hmm. Toen je er zelf iets meer helderheid over had? Een beetje. Weet je, zij heeft ook het eigen leven nu. Ik heb ook mijn eigen leven. Ja, maar dat leven... ze... nou, klinkt ja, weer een weet soort ik. Van, dat weet is het, ik. vergroeilijke van... Uh, ja, ja, ja, het ligt aan mij en uh, zij heeft ook haar eigen dingetjes. Maar... Uh, dat vind ik, vind ik dan ook lastig om over te beginnen. Uh, omdat het ook een gevoelige snaar is. en Ik heb ook geen zin om oude wonden open te halen bij niemand. Uh, dat, wil, dat zou ik nooit willen doen. Uh, Nee, maar los daarvan, misschien is het voor jezelf fijn om daar nog eens over te praten. Hoe ja. die periode is gegaan. Of heb je die behoefte niet? Jawel. Al is het om af te sluiten hoe dat is gegaan, maar. Wanneer heb ik daar de energie voor? Dat weet ik niet. Mm. Um, want gebrek aan energie is een constant ding bij mij. Dus. I don't know. Nee, nou, je zit er nog middenin, man. Ik zit er nog middenin. Um, het is allemaal nog niet zo lang geleden. En ik ben dat ook nog steeds aan het verwerken. Uh, ja. Ja. Maar ja, ja je... het, is, het, is een het is een apart, Het is een, een lastige situatie. Ja, ja. ja dat zo, zo klinkt het ook. Ja. En, maar, maar daarom. Ik bedoel, ik meen het ook wel echt als ze dat zegt. Ik vind het ook wel echt heel knap dat je dat gewoon in een jaar lang. Uh, nou ja, een burn-out is al niet echt een pretje. En al die effecten van uh, het weten dat je een bepaalde diagnose hebt. Dat zet ook van alles in gang dat ja, ja. is allemaal niet makkelijk man. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik kijk daarop terug op die jaar en ik heb geen idee hoe ik het overleefd heb. Oprecht. Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ben, ik kan nu al weet je, dit gesprek voeren met jou is al genoeg om mij een aantal dagen knock-out te slaan waarschijnlijk. Um, hoe heb ik in Godes naam ja, zo veel, veel gewerkt? Ja, ja. Mijn vrienden onderhouden, een relatie onderhouden, vakantie gegaan, al die dingen. Op je tandvlees waarschijnlijk. Ja. ja. En dat is niet, maar dat niet de, wist de beste manier. En, en dat wist ik toen niet eens. Nee, nee. Ik bedoel, vakanties waren wel fantastisch, trouwens. We zijn naar Japan gegaan in 2018. dat had ik altijd dat al willen doen in mijn leven. Um, en mijn vakanties zijn meestal zodanig dat het een paar dagen duurt voor mij om te acclimatiseren. Mm -hmm. Dan kom ik daar aan, dan voel ik me heel erg gestrest en kan ik niet zo goed praten. En um, zit ik in een, een beetje een shutdown. En dan vergt het wel even wat voor mij om, om een beetje opener te worden weer. Maar. Um, Japan is een raar man. Als het <laughs> aankomt op hoe mensen... Nee, maar raar op een hele prettige manier. Omdat niemand... maakt ook contact met je. Ze zijn allemaal in de trein rustig en stil. Um, heel respectvol voor andermans ruimte. Ja. Mm -hmm. Netjes in rijen staan. Dus zich houden aan de regels. Ja, ja dat is... Oh, ja. Ja. Ja, ja. <laughs> nou, iets zo zegt. Ja, ja. Ik, ben in, ik was toen ik in Tokio was. en um, ik Nogmaals, ik, ben, ik, ik mag echt heel erg op prijs stellen dat ik... Dat ik dit, dat ik dit heb kunnen doen in mijn leven. Dat ik dat soort dingen heb gedaan. Daar um, ben ik echt dolgelukkig mee. Uh, een paar van de leukste herinneringen in mijn leven heb ik uit Japan. Um, en ja, ik was daar in Tokio. En het is een complete cacafonie aan, aan, aan geluid en licht en overal. En ik heb me nog nooit zo rustig gevoeld ergens. Echt waar? Ja. En dat lag aan de mensen eigenlijk. Ik denk dat het aan de mensen lag. En aan, aan, aan dat ik erop kon rekenen dat iedereen collectief zich aan de regels hield. Ja, ja, dat is belangrijk. Geen ding. onvoorspelbaarheid. Ja, ja. ja, wat grappig zeg. En natuurlijk zijn er, zijn, zijn, zijn er variabelen in zo'n situatie. Dan zit je in Nederland ook wel echt een beetje in een verkeerd land. ja Misschien wel, <laughs> ja, I don't know. I ja, don't know, tegelijkertijd zit ik in Nederland in een fantastisch baarsjes. land, hè? want ik, we hebben hier zoiets als de UWV. En nu Zeker. weet ik dat, dat die ervaringen die mensen ermee hebben, zijn natuurlijk heel erg gemengd. Maar ik heb het het absolute geluk en de privilege dat ik gewoon een, een hele fijne begeleider heb. En een hele fijne werkfitcoach nu heb. En dat de UWV een stelsel is dat dat mij in leven houdt nu. En, en ervoor zorgt dat ik kan eten. Ja. En dat ik effectief kan werken aan mijn herstel. Ik bedoel, dat, dat ze betalen voor mijn werkfitcoach. En dat ik straks een jobcoach kan krijgen. Al dat soort dergelijke dingen. Ik had geen idee dat al die handgrepen er waren. Hm. Echt geen idee. En nu zit ik in de ziektewet en ik word geholpen door mensen. En ze horen me ook echt. Ze luisteren naar me. Nou, dat is een topervaring toch? Dat is fantastisch. Ja. Ik, wist niet, ik, wist niet, ik wist niet dat we, dat, dat kon. En dat, want in mijn oogbeeld en de manier waarop ik altijd alles heb meege, meegekregen, en vooral in de industrie waarin ik werk, is een zwakte. Een hm. Zwakte, mental health days, mm -mm, mm -mm, die bestaan niet. Ja. ja, en dan kom ik weer terug inderdaad op wat wil ik doen ooit. Ik heb heel oprecht geen idee, want welk, waar, waar pas ik? En, en ik weet dat alle banen zullen ze nadelen gaan hebben. En dat is helemaal oké. Okay. Daar, daar ben ik op voorbereid inmiddels hoor. Maar ik weet nog niet wat bij mij past. Ik, zou, ik, ik, ik, uh, ik, ik ben helemaal niet zo dat ik uh, je ja, hoop wil geven en dat soort dingen. Maar ik weet wel zeker dat er wel ergens een werkgever is die, uh, nou, die, die hier minder moeilijk over zou doen dan jij gewend bent. Dat oh, misschien, misschien wel. wel. De, de, die moet er zijn. Ja. Inderdaad. En eerlijk gezegd denk ik dat de tendens ook wel een beetje is dat die er steeds meer komen. Ja, er wordt wel steeds meer over gepraat. Ja, en, dat en er is er denk ik ook de ja. openheid over. En um, volgens mij wordt er ook tegenwoordig een stuk meer gekeken naar wat je eigenlijk kan. Dan wat uh, ergens in je uh, psychisch paspoortje staat. Wat mm -hmm. voor uh, het labeltje je hebt. Ja, heet. precies. Het zijn, het, ik ben blij dat ik in 2021 gewoon hoor. Of, uh, ja. Leef wat dat betreft. Ja. Ik bedoel, uh, inderdaad, het was vooral eerst uh, autisme bij mannen. En nu wordt het godzijdank, ook gewoon uh, op. Um, een veel genderbreder... Uh, kom even niet aan mijn woorden. Het wordt op, veel, ja, veel, word op een veel breder bekeken, ja, inderdaad. Ja, ja. En, en het wordt veel breder onderzocht. En daar zijn nog een, een, veel stappen in te gaan. Maar mensen hebben het er wel over. Precies. Ja. Dit soort podcasts bestaan. Ja. Dat jij dit doet, is al een... een, een, een dat is al zo'n stap in de maatschappij, vind ik. En daar wil ik graag aan bijdragen. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit. Uh, ik, het is belangrijk dat mensen daar open over zijn. Want dat werkt, dat werkt uh, stigma tegen. En als er stigma tegenwerkt, dan heb je meer begrip. En als je meer begrip hebt, dan kunnen mensen beter functioneren. En hoe meer mensen beter kunnen functioneren, hoe, hoe leuker de wereld waarin we uh, leven wordt. Dus... Ik had het niet beter zelf kunnen zeggen. <lacht> ja, echt helemaal mee eens. Gewoon nul stigma straks. Ja, nul. dat zou fijn zijn. Ja. En uh, we zijn er nog lang niet. Ik bedoel... Maar, we hoeven het niet, niet helemaal daarover te hebben, maar hè, wat normaal is ja. en zo. lang de definitie van normaal heeft bestaan en waar we allemaal aan moesten voldoen. Ja. Laat het alsjeblieft een beetje los, jongens. Precies zie je, is het hele huisje, boompje, beestje gebeuren. Dat is niet iets waar ik naartoe wil werken. Nee. Maar ik voel me wel verschrikkelijk als ik, nou ja, uh, stel hè, iemand in mijn omgeving uh, die gaat een huis kopen. En dan denk ik van, hier ben ik. Ik ben 31, ik uh, heb nog nooit een huis gekocht. Uh, ik ik woon in mijn eentje. Ik denk niet dat ik uh, voorlopig uh, met iemand in een huis wil wonen. En uh, ik zit echt niet in een financiële situatie... waarbij je kan denken, oh, ik ga ooit een huis kopen. En dit denk jij nu, en als ik jou dat hoor zeggen... en ik kijk naar mezelf terug, tien jaar geleden had ik precies hetzelfde gezegd... maar nu denk ik tegen je, ik zeg... Kevin, nou en? Ja, maar dat nou is en? Punt, dan gaat iemand een huis kopen? Nou en? Ja. Denk je dat die, dat die veel gelukkiger is dan jij zou kunnen zijn? Nee. Nee, toch? Nee, 100% niet. Hij heeft maar niks is, mee te maken. Dat is wat ons is... Zo zijn wij, met, met dat idee zijn wij opgegroeid. Ja, dat is de maatschappij. En dat is hoe je daar oeh, dan. Een mooie nieuwe auto. Oeh. Ja, Wauw. Ja. Oh, een Tesla. Wauw. Wow. Echt een keer mijn rijbewijs gaan halen. Echt. Oh. Ja, maar je blijft bezig. Ik, bedoel, ik wil mijn rijbewijs wel, daar niet van. Maar nee, ja, dan moet ik als autistisch persoon uh, 500 euro elke vijf jaar betalen. als ik als een rijbewijs wil. En dat slaat helemaal Hè, nergens wat? op. Wat? Ja, dat is een regelgeving uh, waar. Um, uh, ik weet niet, er wordt over gesproken ik weet niet exact wat de stand van zaken is maar, en, en ik weet ook niet exact hoe het werkt maar als ik een rijbewijs wil dan komt daar volgens mij en ik het, nogmaals, ik zeg dit waarschijnlijk verkeerd. Een keuring bij, waarbij ik een extra fix geldbedrag moet Omdat ik autistisch ben. Omdat je medische keuring gewoon moet doorstaan. Mm -hmm. ja. ja, ja, ja, En dat moet dan elke vijf jaar of zo moet dat herhaald worden. En dat vind ik onzin van de bovenste plank. Sterker nog, mm -hmm. bij uh, autisten kunnen we waarschijnlijk beter rijden. Ja, omdat we veel ik, meer details zien. Ik wil er niet mm -hmm. over beginnen. En er zijn allemaal vooroordelen. Dat dus ja. moeten we ons niet opgeven. Maar hè? Ja. ik zou niet één, twee, drie zeggen nee, dat precies. jullie slechter auto rijden. Nee, nee, nee. <laughs> nu zal niet iedereen, nogmaals, ik wil niet zeggen dat voor uh, autistisch persoon uh, dat hij dat nee, meeretij ziet. Ik, ik, ik snap ik daar niets van. Mijn valt, mij valt heel veel dingen op. Dus uh, ik denk dat ik best wel oké zou zijn achter het stuur. Ja, maar wil je dan zo'n test uh, doe dan zo'n test één keer. Als je hem al wil doen. Ik zou zeggen doe het helemaal niet. Ja, Kijk gewoon hoe iemand rijdt, want dat is toch het allerbelangrijkste toch? Ik wil heus wel je test afleggen inderdaad als als het als het Ja, als je per se wil weten tegen gaat, bijvoorbeeld ja, of zo. maar. Precies. Ik wil niet Waarom moet ik daar geld voor betalen? Ja. ja. Weet je, wat is dat? Nou waarom voor moet je het in? nog een keer doen? Ja. En nog een keer en nog een keer. En ook nog eens ja. met mensen die inderdaad statistischer ja. um, financieel minder goed af zijn. Ja, ook dat nog eens en een keer. Dat, <laughs> dat, dat klopt toch niet? Nee, dat is ook een beetje scheef. Nee, precies. Dat, nou, dat gaat helemaal nergens over. Dus dat, ik, ik, weiger om mijn, uh, <laughs> ik weiger om dat te doen totdat daar iets aan is gedaan. Nee, nou ja, maar en, dat, soort, niet meer dat soort dingen zijn, uh, precies. zijn absurd. En het is goed dat je zegt dat je niet precies weet hoe het zit, anders zou ik meteen zo meteen. Gaan... Opzoeken en actie gaan voeren. Ik vind dat, is eigenlijk, dat is echt zulke belachelijke dingen. Zo, waarom, ja. zijn er niet, uh, waarom doen ze dat soort testen niet voor mensen kijken hoeveel alcohol ze drinken in de week? Dat is Geen ook best idee. belangrijk, ja. alcohol in het verkeer. Ja, Als iemand elke is... dag twee glazen wijn drinkt, zou ik zeggen: Nou, misschien moeten we je rijbewijs dan een beetje eens in ja. de zoveel tijd even testen of je wel in staat bent om te rijden. Ja, misschien moeten we je rijbewijs maar afnemen. Dat is wat ik zou denken, waarschijnlijk. Ja. Dat... Maar Afhankelijk ja. van wanneer je drinkt, natuurlijk, ik heb geen voordeel. Um, um, nee, maar er zijn genoeg ja. dus uh, redenen te voorzien die, waarom die mensen ook onder hun vergrootglas kan liggen. om uh, te kijken of ze wel allemaal zo precies. Ja. ja, maar goed, dat is dus het uh, zero-stigma. Waarvan... Dat is een, een, een mooie utopische, een mooie, utopische uh, wereld waar we naartoe streven, I guess. Maar uh, ja, we zijn er nog niet. Maar die stappen worden gezet. Het, het feit dat ik met mijn werkfitcoach. gewoon daarover kan praten alsof het de zaak van de wereld is. En. Um, maar daar niet bezwaard over hoeft te voelen. Ook oh, al doe ik dat toch, hè? dat doe ik de hele tijd. Want, piep, piep, pie, ja, maar... zo ben je dan. Ja, ja. Maar uh, er is iets, zoiets als: ik, ik ben gediagnosticeerd. Weet je, ik, ik weet het, dat daar dat aandacht aan moet besteed. en dat mensen gediagnosticeerd worden en dat er over gepraat wordt en dat er steeds meer advocacy is. Dat vind ik een heel goed iets. Ja, zeker. Um, en dat zeg ik zeker niet alleen maar voor mezelf. Nee, nee. Uh, ik bedoel, het is heel leuk als ik mijn rijbewijs kan halen van 500 euro extra bij te hoeven te Maar er zijn mensen die veel grotere problemen hebben dan dat. En uh, die wil ik zeker niet bagatelliseren. Nee. Ja. Ik vind het een uh, mooi verhaal. En ik wens je heel versterkt de komende ja. tijd. Heb je een idee wat je nu, uh, wat nu de volgende stap gaat worden? De volgende stap wordt met mijn huisarts bespreken wat voor therapie ik eventueel nodig heb. En okay. uh, kan krijgen. Ik ben aan het kijken naar EMDR-therapie. Oh ja, vind ik interessant omdat ik uh, nou ja, het een en ander meegemaakt in de afgelopen jaren. En daar zou ik graag een andere context bij willen. Een uh, uh, andere emotie. Nou, dat is uh, bewezen effectieve therapie. Ja, inderdaad. Dus daar ga ik het over hebben. Um, uh, en even kijken waar ik dan het beste terecht kan met mijn huidige diagnoses. Uh, ik als dat er weer een lange wachtlijst op zitten. Ook een negen maanden wachtlijst voor, uh, voor mijn diagnostisering. Dus. Oh. <laughs> ik verwacht dat het even gaat duren. in ja. de tussentijd met iemand anders praten. Nou ja, met vrienden uh, praten. Met vrienden praten en open blijven, en open proberen te blijven zijn ja. en, en um, leren spotten wanneer ik het niet ben en wanneer ik mezelf tegen aan het werken ben. Eerlijk zijn naar jezelf. Ja, ja. Herkennen en lief zijn voor uh, jezelf. Lief zijn voor mezelf, herkennen wanneer ik uh, overprikkeld raak en wanneer ik dat gevoel in mijn maagje krijg of wanneer mijn tien niet te sluiten wordt. Uh, mezelf beter leren kennen. komt uiteindelijk op neer. Ja, nou, dat is het enige wat je daarmee kan doen, is tijd. De ja. tijd, tijd is gewoon een heel magisch dingetje. In dit nu Dus het geval. zelf natuurlijk is een heel ander onderwerp... wat ik niet nu ga aansnijden, denk ik... maar ik, ik ben altijd aan het spiegelen met de mensen om me heen... en gedrag aan de naboots, enzovoort. cetera. Dus ik weet niet wie ik ben, maar ik weet al hoe ik reageer op dingen. Hm. En dat kan ik als mijnzelf een beetje definiëren en aan werken. Uh, en aan werken mezelf een beetje in bescherming te nemen. En praten met mensen inderdaad en er open over blijven zijn... Dat is allemaal heel belangrijk. Maar zoals je, wat je net zegt, daardoor kom je denk ik wel dichter bij wie jij echt bent. Ja. ja. En op een gegeven moment leer je die kennen. En op een gegeven moment ben je dat. En je bent het eigenlijk al, maar ja, dan, ja. dan leer je jezelf op die manier ook kennen. Ja, nou, of denk je het niet? Ah, no, no, no. Ah, no, no. ik nee, weet het niet. Weet het niet. Ja. Ik heb geen, geen flauw idee. Dus ik, kan, ik kan nog zoveel kanten op. Ja, nou, ben, uh, je bent een goede weg ingeslagen, denk ik. Ik, ik denk, denk ik is... dat je deze weg waarom volgt, dat je op een gegeven moment weer jezelf tegenkomt. Ja, ah, wat grappig. Dat zou leuk zijn. Ja. ja. Dankjewel okay. voor dit gesprek. Hè. Ik vond het wel interessant. Wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets zeggen? Draag oordoppen. <laughs> Alsjeblieft. Ja. Ik, ik koop er gewoon 400 in. Weet je. Gewoon van die wegwerpaar. Zorg voor dat je ze in huis genoeg hebt. Genoeg gemaakt. Ik ga, ja. Zorgen, heb ze altijd bij je. Ik ben ook heel erg neurotisch. Als het aankomt op dingen bij me hebben. Dus ik heb altijd een aantal paar oordopjes bij me. Zit ook in mijn tas. Nee, nee. Nou, Ik heb wel... Ik, ja, dus het... Het gaat me straks ook te binnen. maar ik heb dat wel eens een keer gehad. Maar toen natuurlijk, dan denk ik, na een paar dagen of zo... dat ik een piepje in mijn linkeroor had. Ja. Ik werd knettergek van. En ja. op een gegeven moment was ik zo blij dat het weg was. Ik heb bijna me nog nooit zo opgelucht gevoeld dat dat piepje weg was. Ja. Ik probeer dat te vergelijken met... Hey, um, probeer je voor te stellen hoe, hoe het is als je neus voor je hele leven verstopt, verstopt zit. zit. Ja. En opeens... Ja, dat weet je niet. Nee, hoe dat... <laughs> dat weet ik niet hoe dat is, nee. nee. Ga je ademen, wat is dat? Ja, nou ja, als, um, als je oud genoeg wordt om die mosquito ja, niet meer te horen, dan... Uh... Dan, dan misschien, hè. Komt er komt wel wat verandering in. Nee, ja. uh, draag oordop, hè. En, um, ik uh, ik wil mijn lieve vrienden bedanken, I guess. Dat ze er altijd voor me zijn. Bo dat en Marcel en, en Wessel. En Thijs en Verdi. En zijn ja. ook een beetje lief voor jezelf. Ja. ja. Ja, ik zal mijn best doen. En, en jou ook bedankt. Dat ik hier ah, nog mocht ja, praten ja, hierover. Dat yeah, vond ik whatever, leuk. whatever. <laughs> ja, <okay. laughs> ja, het wordt ook, ook van me verwacht dat ik mensen weer bedank. Hè, dus uh... ja, Ik verwacht het niet. Ik uh, wil jou gewoon heel graag bedanken omdat jij heel hier naartoe bent gekomen je verhaal wilde vertellen. Nou, bedankt dat je me kwam. Het is <laughs> ja, toch, ik ga je toch bedanken. Ik kan er niet omheen. Sorry. Ja, Dank je wel, Kevin. Okay. En tot zover deze aflevering van De Peerlijkast. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Wil dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week is er weer een nieuwe kast. Graag tot dan.